Dubbelspion. Een oorspronkelijk hoorspel door Carl Lans, geregisseerd door Leon Pogel. U hoort vanavond het zesde deel: Jacht op Boratis. Jarlo is toch, hoop ik, veilig, ambassadeur. Volkomen, kamerad protector. Dus niemand kan ons gesprek afluisteren? Absoluut, kamerad protector. Dan kan ik u niet alleen vrijuit vertellen dat u een runtennar en een imbecil bent... toch ook de reden. Maar, maar, kamerad, ik moest toch ingrijpen? De stupiditeit. Die foto van Sherin door uw eigen mensen in beslag te laten nemen. Hoofd van de Pentaanse afweerdienst beschermt tegen ongewenste publicatie... ...door de skritische ambassade... Juist omdat hij een man van ons is, was dat het laatste wat u had mogen doen. Maar, maar juist daarom moest hij uit de te blijven. Moest ik hem helpen? In zijn graf had u hem kunnen helpen. Door de aandacht te vestigen op zijn merkwaardige positie. Waarvoor ziet u die pentaniers eigenlijk aan voor idioten? Er is... Er is een draai aangegeven. Wij suggereerden ze dat we die opname behielden als erkenningsfoto voor een zogenaamde aanslag op zijn leven. Er is een draai aangegeven? Wij suggereerden... Nee, hij, hey, Shirin. Alleen door zijn ingrijpen is er nog iets gered uit dit debakel. En min hebben een paar van uw bungelaars ook daarbij nog kans gezien stomiteiten uit te halen. Oh, uh, uh, wat bedoelt u, Kamerad protector? Oh, u weet niet eens wat uw eigen mensen doen. U, ambassadeur hoofd van Skripol in Pentanië. Goed, luister dan. Sheerin bracht het explosief zelf in zijn auto tot ontploffing. Tien seconden nadat een, een misbare handlanger vanuit de struiken een lantaarn op hem richtte... Maar die haast, die wist van niets. Van niets. Maar natuurlijk. Die man moest officieel worden gearresteerd met die foto in zijn bezit. Dus diende hij zo weinig mogelijk te weten. Wat zou dat? Had hem dan eerst een kleine hersenspoeling gegeven. Nu wist hij van niets. Dus bij die ene knal moest hij wel denken dat er op hem was geschoten. Hij bleef staan, straks zijn handen omhoog. Hij demonstreerde zijn overtuiging dat die knal niet door hem was veroorzaakt. Dat hij dus niets had geworpen, geen aanslag kon hebben gepleegd. Dat alles doorgestoken kaart was. Gelukkig heeft hij later bekend, zoals gebruikelijk. Maar het was op het kantje. Pungelaar. Ja, maar die fotograaf kon Schiering alleen verrassen omdat hij onwel werd van onze wijn. De man kan absoluut niet tegen alcohol. En wist het niet, kameraad protector. Daar kwam alles uit voort. Uit de verzuim van die kerels van het psycholab. Het psycholaboratorium, ja. Met u ben ik nu klaar. Met hun moet ik nog beginnen. Hoofdskrippel, hoofdmedico. Binnenkomen. Zo. En nou de hoofdgortel. Binnen. aan, Protector. Chef Maracos. En hoofdmedico. Hij is Skria. Gaat u zitten. Ja, over Skria gesproken. Misschien is het u in de drukte wat ontgaan... maar wij staan aan de vooravond van een oorlog met Pentanië. skria is gereed, dat wil zeggen bijna... En dan valt onze hoofdagent in Pentanië, Sherin in Antal, uit. Zijn diensten zijn vitaal, mijn heren. Want hij is toevallig ook hoofd van het Pentaanse bureau voor contraspionage. U volgt me toch? We moesten dus die Sherin in Antal vervangen. Als kameraden onder elkaar, u herinnert zich toch, vonden wij een weg... U liet een echte pentaan ontvoeren die aan alle eisen kon voldoen... Psycholap transformeerde hem, gaf hem een nieuw verleden... ...en de vervanger bleek meer dan competent... ...presteert er in jalo meer dan het mogelijke... ...en heeft daarbij nog met uw verrassingjes te kampen. Verrassingen? camera protector van ons? Doordat u beide uw zaken enigszins had verknoeid. Bijvoorbeeld door het verzuimen van een eenvoudige test. Een test verzuimt? Welke camera protector? De echte hier een aantal kon drinken tegen de klippen op. Maar onze man, in twee blijkt al ziek te worden alleen van de lucht. Dit verraste hem gisteren in het openbaar. De alcoholtest. U, Maracos, u had moeten nagaan of alle tests waren afgenomen. Dit is niet mijn specialiteit, kameradprotector, maar van hem, de hoofdmedico. Ik heb alles onderzocht wat nodig was. Het was haast te werken, Maracos. En in uw memorandum stond dat hij hier in Korasha werd veroordeeld tegen moord en dronkenschap. Ja, moet ik hem dan nog een alcoholtest gaan geven? Bij scria. ja. U moest dat begrijpen, hoofdmedico. Die moord was maar een fictie. Je hadden wij nodig om hem elke terug terugweg af te sluiten. Duidelijk? Hij was toen dus helemaal niet dronken. Tactiek, hoofdmedico. Iedere specialist had het kunnen weten. Ja, behalve ik. Want dit, en ik gebruik uw eigen woorden, Marakos, is niet mijn specialiteit, maar de uwe. Als u klaar bent met het onderling afbakenen van uw competenties... Uw gebrek aan samenwerking veroorzaakte bijna een ramp. Die fotoopname, de imbecile ambassadeur die het ding in beslag liet nemen... Shirin die zich redde door het anseneren van een aanslag... ...die nog bijna door uw mensen maar verklungeld werd. Weet u, ik zou gaan geloven dat de enige waardevolle vent onder jullie Shirin is. Een pentaan. Als hij faalt, zal het door jullie schuld zijn. Ja, misschien, kamerad uh, Protector, zien we dit toch uh, ja, te somber in... Inderdaad, na de ongelukkige alcoholkwestie moet hij gaan begrijpen dat we hem een fictief geheugen hebben opgedrukt. Maar ja, dit maakt toch eigenlijk niets uit? Ook dan zal Shirin zijn valse geheugen verkiezen boven niets. Hij zal er zich van vastklampen tegen elke reden in. Ja, hij heeft immers niets anders. En juist daarin vergist u zich beiden. Radicaal. Hij heeft integriteit. Die zal hij liever behouden dan zijn zogenaamd kritisch geheugen. En als hij voor deze keus komt te staan, kameraden... ...als dit fout loopt... ...want de moeilijkheden zijn nog niet ten einde... ...als dit misgaat... ...en als hij door jullie stromiteit een partij tegen ons kiest... ...dan knoop ik jullie op aan de hoogste boom in Corracha. Tot die orders, kamerad Protector. Laat de heren kameraden uit. Er was iets grondig mis met het geheugen dat Skripo me had gegeven... Maar ik had geen tijd erover na te denken. Eerst moest ik Quentis onder controle krijgen, voor hij al te gevaarlijk werd. Quentis was in het geheim aan het werk. Had inmiddels een appartement, van waaruit hij eigen contacten onderhield. Maar ik kon hem vangen op Bortal, die voor hem werkte. Maar in feite een skripolagent was, namelijk Boratis. Dus een mannetje dat van twee walletjes was gaan eten. Dat klopt dus ook. Wat klopt ook? Dat hij ook al niet meer tegen alcohol kan. Hoe weet je dat? Hm? We hoorden toevallig ergens. Wat dacht jij er eigenlijk van gisteravond? Sjern was niet helemaal beter, leek me. Neem niet kwalijk, Quintus. Ik moet dit nog even afmaken. Die aanslag. Oei. Ik verschoot dat straks toen ik het aan het ontbijt in de krant las. Gelukkig is je niet zo gekomen, hè? Hoe uh, is het eigenlijk gegaan? Ach, het ging allemaal zo vlug. Een man in het donker gooide iets in de auto, het ontplofte, maar wij waren al uit. Hij gaf zich al over voor Sherin op hem kon schieten. Ja, ik bedoel... Stop eens. Gaf zich over nog voor Sherin. Ja, ik kan me ook vergissen hoor, Quintus. Het was donker en het ging zo vlug. Ja, was het zo of was het zo niet? Ja, natuurlijk was het zo, natuurlijk. Jij snapt het zo niet, maar het verklaart alles. En die man had de foto toen hij werd gearresteerd. Morgen samen. Ben helemaal beter, meneer Schering? Morgen. Hè? U ziet er goed uit. Nou, nergens meer last van. Behalve van aanslagen horen, kan van alcohol. Misschien, meneer Schering. Hebben ze op die ambassade toch wat in uw glas gedaan? Om een aandacht af te leiden. Het ja. lijkt wel zo, ja. Om u dan bij verrassing te kunnen fotograferen. En die foto vonden ze op de man die de aanslag pleegde. Wel geraffineerd in elkaar gezet. Goed. Wel, er is werk in de winkel, Lily. Heb je de instructies uitgeteerd? Goed, zwart-lint. Ja, ik ben net aan de laatste regel. Hm. Hoofdafweerdienst, kom maar. Ja, klaar. Als u het even tekenen wilt? Ja, geef van je. Dank je. Oh ja, goed. Juist, hoofdafweerdienst. Shirin Anto. Een afweerdienst die anders niet veel om het lijf heeft. Niet hier op het bureau kwent is. Afweeragenten zijn geen stoelenplakkers. Uh, wil je nu even luisteren, hè? Vanmiddag vier uur... ...komt gewoon met de D-trein... ...een skripol aan. Boratis, een koerier. Koeriers brengen wat over. Juist. Dus niet de vent zelf is... Het ...belangrijkste, maar wat hij brengt. En waar hij het brengt. We gaan hem dus... ...passend opvangen... Overigens, als je geleerde hebt kwantis, is dat, kun je mee. Nou, het hoeft natuurlijk niet. Het kan een latertje worden. Een latertje? Hm? Ik bedoel, uh, jammer, maar ik, ik zit met de verantwoordingen. Die moeten nog klaar voor het financiële controlebureau. Hm? Nou, pech voor jou. Wel, het operatieplan is klaar. Moment. foto Voorrang Voorrangstube. Inhoud, instructies, operatiestation. Ik zet hem in de buizenpost. De eerste had je van Lille? Ja, het signalement. Van de instructie zeker hetzelfde aantal kopieën. En voor hoe laat? Per stond. En hetzelfde aantal. Sluit gelijk uh, van beide documenten één stel afdrukken in een verzegelde envelop. Dus uh, in totaal negen enveloppen. Verzegeld. Elk met instructie en signalement. In orde. Ik druk de tube door. Zo. Papier in de tube. Tube. Juist. Nou, tube in de tunnel. Nou, nou, die is weg. Ik vond ze in mijn bakje vanmorgen vroeg. Dus u hebt het allemaal vannacht nog gemaakt? Vandaar dat ik voor eenmaal nog later ben dan uh, onze vriend Quentis. De verslapen het, spijt me. Oh, <laughs> geen nood. Het is dus op je eigen kosten. Langslapers missen vaak de mooiste kansen, Quentin. <coughs> Nou, maar nu het werk, is dus Met operatie station. Schuil negen van onze lui op per elf uur. En sluit ze samen aan op mijn apparaat. Dan hoef ik het verhaal maar één keer te vertellen. Het is nu uh, half tien. Ik kom straks terug. Oh. Ja? Fotokopier. Ik heb het ding, maar uh, komt er nog een herkenningsfoto bij? Oh, uh, Heb ik niet. Uh, ja, ik zal het zonder moeten doen. Ik had er wel een. Maar die mochten mijn agenten niet zien. Immers Boratis moest aan mijn medewerkers ontsnappen. Ik zelf zou hem opvangen en hem leiden naar het geheime appartement van Quentis. Om Quentis te compromitteren. Want Boratis was Bortel. Quentis, twijfelachtige protégé... die hem documenten wilde verschacheren voor goede Pentaanse kredits. Ik verliet het bureau... ...voor het regelen van privédetails. Met name vooral... ...voor de val van Quentis. Op een veilige plek gekomen... ...drukte ik het rode knopje in... ...van mijn gehoorapparaat. Ik ontvang u, meneer Sheeran. Goed, maatsing. Hoe verloopt ons plan... ...tussenhalte? Tot op heden volgens schema, meneer. Ik heb bericht dat... ...een van mijn connecties... ...die trein heeft bestegen... Hij zal handelen volgens uw instructies. Hij vindt hem wel, die Bortel. Heeft trouwens een foto. Kort, dik en heigerig. Niet moeilijk. Ik vraag me alleen nog af, Maatsien, hoe die Boratis, alias Bortel... aan die tussenhalte uit de trein kan worden gewerkt. Geen vrees, meneer. Mijn connectie is een topman. Hij vindt daar stellig iets op. Aan die halte bent u zelf, neem ik aan? Uiteraard. Wel, ik ga intussen nog een paar andere dingen doen. Sluiten, Martien. Geheer tot uw dienst. Zo, terug en precies elf uur. Ik heb er acht van de negen. Ja. Wacht, daar komt de negende. Ja, ja, ik zet u allemaal op het gezamenlijke circuit. Hier komt de chef. Hier, Sharon. Wat is er allemaal aan de hand, chef? Een Komen jullie negenen onopvallend langs. Uiterlijk voor 13 uur. Je krijgt er van Quintus elke verzegelde envelop met instructies en signalement. Operatie station. Het gaat om het volgende. Met de D-trein komt vanmiddag een vent aan. Skritisch type. En onbetrouwbaar. Hm, dank u. Oh, oh jij bent dit, Meritos? Ook een skritisch type. Ik zei en onbetrouwbaar, niet dus... Meritos, je zou leren humeur. geen wonder. Mijn kan daarvoor voor in de steek moeten laten. Ik begon net warm te worden. Die scripola agent uh, Bij jullie instructies is een volledig signaalement. Heet Boratis. kritisch type. En ik eraan speciaal voor Maritosh, En onbetrouwbaar. <lacht> Hoe laat komt hij aan? En waar? Dat is het tere punt. Om 16 uur aan Terminit. Het eindstation hier in Jalo. Maar tevoren stopt de trein ook nog aan twee voorstations. Drie. U vergeet die noodhalte bij het stadion. Vlak voor Terminit. Wel nee, het is een hulpstation. Stoppen alleen treinen op nationale wedstrijddagen. De trein waarin Morati zit, doet dus alleen aan... de voorstations Allee Divago, Vago, Middenpark. de noodhalte staat hierover... en tenslotte het eindstation Terminit. In de instructies zul je lezen hoe jullie groep over drie stations verdeeld wordt. Waar jullie je moet posteren. En wat je verder moet doen. Het komt per station hierop neer. Eén man houdt de uitgangscontrole in het oog. Ja, maar er zijn meer doorgangen. Ja, ja, die laat ik afsluiten. Alle passagiers worden over één controle geleid. Goed, één houdt dus de controle in het oog. Zodra hij Borat herkent, geeft hij het afgesproken teken aan de tweede man, buiten... Voor het station. Die ervoor zorgt dat Boratis een bepaalde huurauto neemt waarin een derde man zit. Maar als de Boratis te voet gaat? Daarvoor juist de tweede man. Die volgt hem. En de eerste ligt de groepen op de andere stations in. We komen samen op het punt waar Boratis zijn contact maakt. En nu zit vast op uw bureau lekker uit te rusten. Hai? Was jij dat, Meritos? Ja, dat dacht ik wel. Ja ja, uit te rusten met 60 mijl per uur. Ik zelf zit natuurlijk op de trein. Voor het geval dat jullie het wij weer eens Ik Nou, nou, nou. Hè? Nou ja, als er iets misloopt, hè. Eh? Want er zou iets mislopen. Alleen, ik zou niet in de trein zitten. Immers, mijn plaats was de noodhalte. Waar de D-trein niet zou stoppen. U, U gaat ook met die trein? ...maar toch wel gewapend. Huh? Ja, laat ik dat niet vergeten. Dat kan nodig zijn, hè? <laughs> Quentis zit zich al te ...dat hij niet mee kan. Jammer genoeg, maar ik ben hier nodig. Trouwens, ik moet op tijd weg vanavond. Oh, Aha. hoor je dat, Lille? Hij moet op tijd weg. Wie zou er achtersteken? Enfin, <laughs> nou, behandelen met zachtheid, jonge dame. Geen duimschroeven. Nou, ik ga nu weer weg, Quentis. Jij zorgt ervoor dat ze alle negen hun op krijgen. Mooi. Tot ziens. Goede vangst, meneer. komt toch echt niet mee, hè? Ik hoop niet dat hij iets aan gemerkt heeft. Hij is zo akelig bij. De schrok, is. toen Shirin zei dat hij zelf met die trein meeging. <laughs> Geen wonder. Met diezelfde trein komt die vent van mij. Oh, vandaar. Die uh, portal. Het zou natuurlijk stom toeval zijn als Sherin nou net tegen mijn man aanliep. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Gelukkig is hij wel de laatste die je voor een agent zou houden. Hij is het trouwens ook niet. Kort, dik en heigerig. Huh? Oh, ik... Uh, Quintus? Als het me lukte, oh, ik zal die Shirin schaakmat zetten. Volkomen schaakmat! En Lile, misschien. Wat, misschien? Als ik gelijk heb, hè? en ik moet het hebben. Ja, dan, dan, dan zit ik hier. En niet eens over zo'n lange tijd, misschien wel als hoofd van dienst. J -j jij moet gek zijn, Quentis. Je wilt. Ja. Shirin? Pst. Ja. Waarom sta je maar aan? Heus, ik trap nergens in. Maar als je nou eens. Is... Jong, onervaren, hè? Denk jij, Lile? Je hebt nog geen vertrouwen in mij. Maar dat komt nog. Misschien over een week, misschien over een paar dagen. Misschien morgen. Maar... Tot ziens. Ik moet nog weg. Even maar. Ook voor een paar kleinigheden. Ik ben zo terug. Vertrouwen, Lily. Je hebt nog steeds te weinig. En jij, Quintus, je hebt te veel. En ik. Oh, dat signalement. ...is hetzelfde. Hetzelfde. Wat ben ik bezig te doen? Wat ben ik bezig te doen? Uh, het schiet er flink op, meneer. Gelukkig. Buiten is het koel, regent. Maar hier, om te stikken. Ja, om te stikken. Zo te zien hebt u al een heel reisje achter de rug, hè? Zou waar wezen. Zou blij zijn als het... Over drie minuten, ja, Jalo, voor station Allee de ah. gelukkig. Kan ik eruit. Ach, om te stikken. Gebruikt u daar die tabletjes voor? Huh? Oh, ik wil niet nieuwsgierig zijn. Daarvoor is het niet de tijd, hè? Wat bedoelt u daarmee? Oh, met al die troepenverplaatsingen, geheime agenten enzovoort enzovoort. De oorlog is niet ver meer af. Wie zou hem winnen, denkt u? Geen idee. Nou, wij natuurlijk. Wij natuurlijk, ja. Die oorlog staat nu wel zo wat voor de deur. Hebt u ook opgemerkt hoe druk het op de stations is? Huh? Me niet opgevallen. Oh, mij wel. Natuurlijk geen soldaten. Nee, lui en burger. Ik weet er alles van. Oh, ik kan het hele volop op een duimpje... Weliswaar uit boeken, maar het is zo aardig het nu eens in de praktijk te zien, hè? Hoezo? Wat zien? Ik zei toch immers al, die lui en burger op de perrons van de stations waar we langskwamen. Hier en daar quasi argeloos, maar verdekt opgesteld. Met een krant waaruit ze niet opkijken. Hm? Maar er zitten gaten in die krant. En daar doorheen... Ja, wat, wat hebben ze daaraan? Dat is systeem. Kijk, en elke oorlog gaat immers een korte periode van grote geheime activiteit vooraf. Ja, dat wist u niet, hè? Onze geheime dienst is al gemobiliseerd. Niemand merkt er iets van. Maar dat neemt niet weg dat elke reiziger nou gezet wordt bekeken. Huh? Be bekeken. Kijken kan geen kwaad. Tenminste, voor de meesten niet. Maar voor enkele. Ziet u, het systeem werkt zo. Vanaf de grenscontrole wordt over iedereen die uit Skria komt... gesijnd naar Jalo. Oh, oh, dat gebeurt stel. En als zo'n dossier niet klopt... zendt Jalo dat terug naar de tussenstations. En daar, kip, ik heb je. <laughs> <laughs> Allee, uh, Divago. Uh, nou, ik zal er maar eens... Uh, zo. Uh, hoe en tas. Het net is wel wat hoog voor u. Zal ik zo? Nee, nee, nee, nee, nee. Wachten. Uh. Zo. Ja. Ja, ik heb hem al. Ik begrijp het. Breekbaar hè? Flesjes. Ja, contracten. Ah. Papieren. En, ja, parfums. Flesjes, precies. Jij ja, mag niet door elkaar raken. Ja, een keer een flacon opengegaan. Alle vrouwen keken me na. Neus dicht. Ja, vrouwen. Onredelijk. Ja. Zo, nu kan het raam tenminste even open. Huh? is ja, ja. ja, straks, u geloofde me niet. Ik zag dat aan uw gezicht. Maar kijk jullie zelf eens. Daar is het bewijs. Die en, en die. En daar. Ook bij de uitgang. Het station is niet alleen bewaakt, het is afgezet. Afgezet? Ja, misschien niet het juiste woord. Maar van de drie deurgangen zijn er twee afgesloten. De reizigers worden door één controle geleid. Een hele rij. Een man in burger staat onopvallend achter de controleur. Merkwaardig. Ze zoeken natuurlijk iemand. Dus toch. Ja, ik, uh, ik bedoel... Uh, onaangenaam uh, tussen mensen gepakt in zo'n rij... Uh, ik kan niet tegen mensenlucht. Nog erger dan Parfum. Uh, zo beter station Middenpark kunnen nemen. Stappen er, er minder uit. Serieus. Ja, want het station Middenpark is kleiner. En als u niet tegen een rij kunt... meneer... Uh, uh, meneer... Uh, Bortal... Portal met de B van, eh, van, eh, van Bortal. <laughs> Reiziger in Parfums. Mooi. Volgende hand over twee minuten, als u het nog uit kunt houden. Ja, die lui kan me niet kwalijk nemen dat ze in de weer zijn tegen schriktische spionnen. Afweer, ja, ja. En onze afweerdienst, meneer Portal, die is duivels goed. Dat heb ik tenminste gelezen. Ja. Ze spannen hun net, zachtjes en zoetjes en... Floep! Hai! <laughs> oh. Oh. En het grappige is... ...hun slachtoffer is er soms helemaal niet op verdacht. Wat kijkt u, meneer? Hm? Oh, u weet niets van die dingen. Nee. Nee, nee. ik nee. wel. Veel over gelezen. Ja. Op de meest grappige manier spelen ze soms met spionnen... ...die door hun eigen land aan hen zijn verraden. Dat, uh, uh, Ik, uh, Ja, ik bedoel, uh, Meent u dat? Ik heb eens gelezen, bijvoorbeeld, ze zeggen hem niets, laten hem niet blijken. En dan laten ze hem springen boven vijandelijk gebied aan een parachute. Maar die parachute gaat dan heel toevallig niet open. Natuurlijk alleen als het een onbetrouwbare agent is. Oh, ja. Of ze laten hem gewoon met een opdracht gaan naar het land waar hij zijn moet... en spelen hem met papier en al in handen van de afweer. Oh. Hm. Kijk, meneer Portel. Huh? ik dacht het wel. Die afzetting van daar straks was niet toevallig. Kijk maar. Middenpaak zit ook dicht. Ja. ja, dat noemen ze zo. Oh, zit dicht. Ja, ja, U moet eens iets meer over die dingen lezen. Ontzettend interessant. Hoe ze mensen fijn malen tussen spionage en contraspionage. Ja, fijn malen. Uh, zal toch nog even doorrijden? Ja, ja, dat doe ik maar. Want dikwijls worden onschuldigen het slachtoffer, wist u dat? Verwisselingen, alles komt voor. Zelfs dommiteiten. Wat dat betreft. Nou, ben ik benieuwd of ze aan de noodhalte hebben gedacht. Die, uh, die noodhalte, die komt dadelijk. Maar wacht, nee, nee, nee, nee daar stoppen we niet. Huh? Ja, Tja, voor een nationale wedstrijden is het nauwelijks een tijd. Oh. Uh, wat huh? hebt u, meneer Bortal? Wat? wat uh, huh? Huh? Had. had. toch eerder moeten uitstappen. Maar hart voelt het wel komen. Ik. ik. ik kan geen adem krijgen. Raam raam Raarm, waarom keert u? Mijn hart. kan niet tegen het trein. Ik. iemand, wat is er aan de hand? Help, help. Mijn hart. Er was niets en plotseling krijgt die meneer hier een hartaanval. Ja, wat nu? We moeten direct het medico roepen. De. de noodrem. Natuurlijk de noodrem. de stadion, dat is lenig. Je moet gewoon gauw mogelijk uit. Ik trek, hou je vast. Die heeft er hier aan de noodrem ge... Alle mensen. Die man, uh, hartaanval. We hadden geen medico hier. De noodrem was nog het enige. Ja, wel wat tegen de regels, maar ja, even een late leven en een leven. Meneer. Meneer. Ja. Huh? Meneer. Huh? Meneer. Huh? meneer, hoort u mij? Ja. Ga ja. Ja. uit. Hier. Yes, zijn lippen zijn zo wat blauw. Meneer, meneer, wacht, wacht. Kunt u, kunt u op mij steunen? Een beetje. Hmm? Als ik maar uit kan. Ja. Als, als, als ik maar uit Ja, Ja, ja, ja, kom Kom maar. Kom maar. Kalm maar. Kom maar, kom maar. Kom maar. Oh. Ja. Ja. Boratis alias Bortal moest aan mijn posten ontsnappen. De noodhalte bood hem weg de gelegenheid. En daar stond ik zelf. Klaar om hem te brengen naar het X-appartement van Quentis. Maar wat ik hem zeker niet zou vertellen. Via de noodrem en een gesimuleerde hartaanval ...geraakte de oude dubbelspion veilig uit de trein... ...en kwam, geflankeerd door enige beambten in de kleine wachtkamer. Met wat koud water kwam hij weer op toeren, zoals voorzien. Dank u. Dank u allebei voor uw hulp. Aanval is gelukkig over. Wel, stationist, ik ga weer op mijn trein. Oh, vijf minuten op onthoud, valt nog mee. Uh, wilt u wat mocha? Of water? Of nog zo'n tablet misschien? Nee, Nee, dank u. Mag niet meer gebruiken dan strik nodig. Heel dankbaar. Blij dat het met een keer is overkomen. Dat, dat met die noodruimte. Die mensen minstens gearresteerd, hè? Wegen strijdschande of zoiets. Ja, nou, eh, dan, eh, dan ga ik maar. Eh, zo, mijn en. Eh, uw tas. Een, oh, oh. U hebt hem nog in de hand. Ja, hij is gewoonte. Geen reiziger zonder tas. Nee. zou me niet gekleed nee, voelen. Daar zal ik u even uitlaten. Ah. Ah, hele gebeurtenis. Eén reiziger in twee weken. Hallo. Hé, He? hey, meneer. Oh, uh, bedoelt u mij, stationist? Ach, meneer, ik mag de post niet af. Huh? Wilt u deze meneer helpen met een huurauto? Meneer is onwel geweest, hartpatiënt. Ah, ik begrijp het. Een huurauto? Ja, ja, dat kan, ja. Het gaat u goed, meneer. Leef lang. Zo, een huurauto dus. Nou, leunt u maar op mij, meneer. Uh, meneer... Uh... Uh, dank u, uh, Bartal, reiziger in Parfums. Ah. Nou, ik geloof dat het nu alweer gaat. Ik, ik kan zelf al een uur auto vinden. Maar waarheen, meneer Bortel? Naar uh, mijn adres. Als u nog een adres bezit, hè? Als ik. Wat bedoelt u? Wie bent u eigenlijk? Een vriend, meneer Bortel. Die niet altijd geloofde in hartkrampen, maar wel in het verdienen van krediet, hè? Uw lippen zijn nog blauw, ik zou ze maar afweer als ik u was. Ah, daar komt een muurauto. Hier, dit is voor u. Bestudeert u de inhoud? Via de kritische ambassade had ik het adres van Quentis geheime appartement gekregen. En via andere kanalen twee sleutels. Waarvan er nu één in een envelop zat die ik Bortal alias Boratis had overhandigd. De oude Vos zou wel ongezien in het appartement weten te komen... om daar te wachten op zijn nieuwe contact. En nu... Quentis. Op het telegraafkantoor was het rustig. Uh, fijn, dank u dat u het formulier voor, voor mij invult. Ik weet dat het is, haai, als je iets aan je rechterhand hebt. Gelukkig is het geen brieftillengang. Hm. Nog meer woorden? Uh, nee, nee, zo is het maar goed. Dus we hebben... Bel mijn nummer 76942 voor telefonische bespreking zaken. Herhaal zaken. Stop. Afzender B. Dus meer niet en aan uh, wie adresseren? Uh, Quentis. Quentis aan elkaar. Liburesweg 55. Mm, mooi. Dat is dan. Uh, <tie> twee credits. Ah, even kijk. Zo, alsjeblieft. Dank u. Dus geen telefonisch voorbericht, alleen bezorgen. Juist. Wel, leef lang, beambte. Leef lang. Natuurlijk niet telefonisch. De argwanende is zou de argeloze beambte aanstonds uithoren... over de verzender van het telegram. Dat wil zeggen, over mij. Of hij zou uit naam van de afweerdienst mijn telegramaanvraagformulier kunnen komen inzien... en mijn handschrift herkennen. Maar beide risico's had ik ontweken en Skripol-agent laat geen sporen na. Het was me ingeprent vanaf de eerste dag van mijn opleiding. In elk geval wist Quintus nu dat zijn bortal veilig was gearriveerd. Zo snel mogelijk zou Quintus dus naar zijn geheim appartement hollen... om bortal te gaan opbellen. Goed, maar toch niet al te snel. Dat moest ik voorkomen. Dus begaf ik mij naar de eerste beste telefoon. 84209? Sherin. U bent het. Zo, onze mensen vragen instructies. Die vent is ontsnapt. Waar bent u momenteel? Op zijn spoor, jonge vriend. Laat onze mensen op de stations blijven. En dan wachten op mijn instructies. Horen ze niets van mij, dan uiterlijk 17.30 uur 30 inrukken. Het is nu 16.30 uur. Hebt u mij nog uh, nodig? Ja, dat heb ik zeker. Uh, hou je beschikbaar tot uiterlijk uh, 17.15 uur. 15. Oh. In die tussentijd moest ik met Bortal alias Boratis praten. Ik moest weten wat voor informaties hij aan Quintus wilde verkopen. Het appartement was een deel van een klein flatgebouw. Ik zag geen portier. Hetgeen mijn plannen begunstigde. Nam de lift. Kwam op de derde verdieping. opende de deur. U? U bent het. Uiteraard, meneer Wortel. Het was veiliger afzonderlijk hierheen te gaan. Ach, waar zijn uw hoed, jas en tas? Kast. Ophangen. Maar wie... Wie bent u eigenlijk? Dat zei ik u toch al. Een vriend die niet gelooft in hartaanvallen... maar wel in krediet. Ik heet Sherings. Waarom hebt u mij hier gebracht? Misschien is het u opgevallen, maar de stations waren afgezet. Nam geen risico. Terecht. Maar dat was op uw gemunt. Ik neem aan, ja. En u bent dus gestuurd door... door mijn contact? Door meneer Quintis? Nee. Nee, gelukkig voor u. Ziet u... behalve aan uw hartkramp... geloof ik even min aan uw contact. Meneer Quintis. U wilt toch niet zeggen dat dat hij achter die arrestatie zat. Maar waarom zou hij dat doen? Oh, daarvoor zou ik u zo drie redenen kunnen noemen. De voornaamste lijkt me deze. Namelijk dat Quentis onderchef is... bij de Pentaanse afweerdienst. Wat? Dat, ach, dat had hij u niet verteld, hij? De afweerdienst, de slijmerige slakvis, de... Hij wilde mijn informaties voor niets hebben. Tienduizend credits, tienduizend voor niets. Ja, zaken zijn zaken, meneer Bortel. Nou, evenmin ben ik filantroop. Vijftig procent voor mij. Vijfduizend. Meneer Schering. Ja, wat wilt u dan? Zonder mij was u gearresteerd. Had u helemaal niets gekregen, hè? Behalve een paar meter hennatouw. Stel ik voor op een taan die zich Bortal noemt, voort sinds kritische dienst staat, dubbelagent is en in feite Boratis heet. Boratis? U weet het dus? Ja. Dus aan u de keus. Ik heb geen keus. Maar dat geld. Het geld. Ik had het zo bitter hard nodig. Iets in de oude schelm trof mij. Niet de Pentaanse verrader. Maar de bedrogen vertwijfelde mens. Met wie ik om mezelf te redden dit spel moest spelen. Ik nam me voor als deze crisis te boven was iets voor hem te doen. Ik vermande mij. Nu zaken Boratis. Eerst. Moet ik vaststellen of je informaties wel tienduizend waard zijn? Absoluut, meneer Shering. Ik kreeg ze van een Pentaans afweeragent. Maar me je leugens. Die documenten, zijn die echt? Of geïnspireerd? Echt, echt, dat kan niet anders. Echter zal zoeken, vertel waar ik dat geld voor nodig heb. Nou, dat is interessant. Waar zijn die papieren? Geef ze pas als zaken gedaan zijn. Ik kan wel vertellen wat erin staat. Hmm, akkoord. Luister. Hier in Pentanië weten ze niet waar Skria de aanval zal inzetten. Twee mogelijkheden zijn er. Welke daarvan wordt gerealiseerd hangt uitsluitend af van de grootte van hun tanks. Begrijpt u mij? Mm -hmm. En daarover bezit u informatie. De grootste panzerwerken zijn de Matelfabrieken bij Albin Zuid-Skria. Mijn documenten, meneer Schering, bewijzen dat daar geen zwaardere tanks dan 40 ton worden vervaardigd. Daar breekt Scria niet mee door de centrale fortificatielinies heen. Ze moeten dus om de landengte van Tartos, langs zee. Aha. Nou, Boratis, misschien kan ik dan voor die papieren wel meer dan 10.000 maken. Misschien wel 20. Denkt u dat... Nou, dan kom je toch nog aan je oorspronkelijke 10.000, hè? U hebt geen idee, meneer Sheerien, hoe hard ik dat geld nodig heb. Maar ik had wel een idee. Boratis wilde zich aan Skripelschreep onttrekken... ...ergens hier in Pentanië onderduiken. Maar waarom? Wel, als we die kredits willen vangen... ...zal ik enige moeite moeten gaan doen. Ja, via connecties die meneer Quentis benaderen van veilige afstand. Ja, laat me eens even nadenken. En op dat moment, 17 uur 30... ...gebeurde datgene waarop ik gewacht had. Quentis? Daar is hij. Nou... Ja, wat. Hoe. Wat doet u hier, chef? Chef? U bent. Ik begrijp het niet. Ik, wat ik hier doe, bent is. een spoor volgen. Dat heb ik je toch al gezegd? Wat, wat gebeurt hier allemaal? Ik begrijp het niet. U drinkt mijn appartement binnen, meneer Sherin, terwijl u. Terwijl ik. Alleen maar een, een, een zakenvriend. Een zakenvriend? Je vriend wordt die informaties voor je te koop had? Mag ik je dan deze zakenvriend even voorstellen onder zijn meer juiste naam? Boratis, agent van Skripo. Sierin. Nee, dat kan niet. Boratis. Boratis. Jullie ja, ellendige bedriegers. Jullie allebei zijn dus vanaf weer. Allebei. Jullie hebben me bedrogen. We hebben gespeeld. Jij hebt mij bedrogen. Maar in laten lopen. Om geld. Zo is genoeg. Hou je mond. Allebei. Luister, Boratis. Mijn assistent Quintis, wist van niets. Je wilde hem informaties verkopen, maar ik, zijn chef, kwam erachter. Ik kon niet toestaan dat je zijn carrière brak. Vandaar dit spelletje. Duidelijk ga je met ons mee na afweer, als Boratis, de scripola agent Een woord over jullie verdere connectie. En jij, Boratis, gaat aan de hoogste boom. Met Pentaanse verraders maken we korte metten. Ik. Ik ga met u mee. Maar goed, en mijn jas. Ik, ik weet niet wat ik zeggen moet. Houd in je mond. Hij, hij staat te wankelen. Bent u zo, hè? Ja. Ja, ik, ik heb alles. Ook uw tas? Ja. Nou, oh. dan gaan we. Elk aan één kant. Wendig. Mm -hmm. uh. Kunt u lopen? Ja. Ja, ze moet. Maar dan, dat is spoedig. Ja, ja, spoedig. Komt u mee? Ja. ja. De lift? Ja. De lift nu maar komt. U, u, uh, u bent ziek, Bortaal. Boratis, is ja. Oh. Uh, de, de lift. Uh. Erin. Zo. Lift. Nu de komen. Als u verstandig bent, Boratis, zal ik zien wat ik voor u kan doen. Uh. Oh, ik wat is het? Ga, hij gaat hem weg. Ik, ik had hem nog. Hij, hij zakt in elkaar, Quentis. Hij heeft een... Ik... Ik... Uh, een oh, ik, ik... Ik... Ik krijg geen adem. Zijn lippen worden blauw. Stop die lift, Quentis. Die knop daar. Ja, maar... Zo kun je ook niet beneden komen met hem. Waarom niet? Er is een concierge. We kunnen hem ook niet naar buiten showen zonder op te vallen. Of voor je dat soms laten arresteren op jouw appartement. Of hier in dit gebouw. Maar wat wilt u dan? En bijbrengen eerst. Om jouw verbuurde nek te kunnen redden. Bijbrengen. Ja, natuurlijk. Maar waarmee? Hoe? M misschien, misschien simuleert hij alleen maar. Huh? Waarom? Voorradis. Voorradis! Uh. Je tabletten, waar heb je ze? Wat uh, niet meer. Simuleren van. van hartaanval. in trein. Makkelijk. Ik. ik ben hartpatiënt. Dus. dus daarvoor had je geld nodig? Uit te komen. Ze laat je werken tot je crepeert. Lever je dan uit als een, als een kapot werkpaard aan de slachter. Waarom, Boratis? Waarom deed je het? Hij gaat dood. Zijn pols is haast weg. Alles begon met Morilla Met haar donkere ogen, witte haarlok over het zwart. Hij was achttien. Mooi. Waar heeft hij het nou over? Jij bent geen echte hier, zei ze. Je zult het nooit worden. Je zult nooit... nooit... een van ons... Worden. Hij is dood. Chef. Wat moeten we nu doen? Maar ik kon niet antwoorden... Ik stond daar als verlamd. Die laatste woorden, of schoon gefluisterd... ...klonken mij in de oren als een donderslag. Morila. Wat scheelt u, chef? Wordt u niet goed? Niet. Wat ben je doen daar in die tas? Zijn tas is leeg. We moeten terug? De papieren. Boven. Hij heeft ze verstopt daar. Ligt naar boven. Derde verdieping. Als er nu maar niet iemand anders met die lift wil. We zijn, mooi, naar het appartement. Wat is er? Wat is er binnen? Tijdbommen. In die kast, zijn papieren. De vraag van is postuur. Het appartement staat in lichter laaien. Echt vandoor? Met de lift. Nee, nee, de trappen af is die hendel omdraaien, perfect. Zo, de lift mag niet naar beneden komen met hem erin. Kom! We renden de trappen af. Ongezien glipten we uit het huis. We waren al zeker tien minuten lopen van de plek. toen we in de verte de eerste sirenes hoorden. Waarmee heeft die man het gedaan? Termiet met explosief. Tijdsafstelling. Waarom had u zo'n haast? die lift. Alles in lichte laaien. Als, als het een beetje meeloopt, dan verbrandt hij zelf ook nog. Is hij voorgoed weg? Jammer genoeg ook zijn papieren. Borat is voorgoed weg. Als het meeliep. De zieke, gepeinigde man die hier een Pentanië veiligheid en genezing hoopte te vinden. Ik had met hem gespeeld. Hem de dood ingedreven. Alleen om deze klungelaar, deze ambiciel schaakmat te zetten. Zijn ellendige blunders hadden het leven gekost aan een afgewerkt, misbruikt en misleid man. Een ijskoude woede steeg in mij op. Ik had Quintus met genoegen kunnen vermoorden. Maar ik bedwong mij met grote krachtsinspanning. Wat jij uitgehaald hebt, Quentis grenst aan hoogverraad. verraad. Ja, maar... Gelooft u mij, ik... ik wist niet. Eerlijk. Ik geloof je. Maar de andere... nooit zou je kunnen verantwoorden... waarom je dat verhaal over die zogenaamde geïsoleerde agent in Skria niet eerst hebt gecontroleerd. Die agent bestaat namelijk niet. Maar ik... Ik wilde alleen... dat Lillet... Jij wilde alleen carrière maken. Nou is het uit. Hm? Uit? Waarom? Wie verplicht me dat allemaal te rapporteren? Waarom dacht je anders dat ik al deze moeite had gedaan? U, u... wilt me niet aangeven bij de staf? Ik zou niemand in jouw positie aan familieblaam willen blootstellen, Quentis. U... U meent dat na nou Dit alles... Alleen... Voor wat hoort wat. Als ik iets terug kan doen om het goed te maken... Dat kun je, Quentis... Ik weet natuurlijk waarom Vani Sotar jou op mijn dak heeft geschoven. Niet zozeer omdat je ongeschikt was voor opleiding tot agent in het buitenland. Hij beloofde me terug te nemen als ik wat meer ervaring had met allerlei. Daarom hoorde hij je zo af en toe uit over wat je op mijn bureau te doen had, hè? Vanaf morgen, Quentin, gaan we die rollen omdraaien. Vani krijgt je terug als administratieve kracht. En vanaf morgen... Zul je mij niet alleen rapporteren wat je bij mijn goede vriend Fanny zoal doet... ...maar ook andere dingen? Akkoord? Dat ik niet bij u kan blijven, dat zie ik wel in, maar... ...maar is dat eervol? In jouw positie is deze vraag niet meer gepermitteerd, Quentis. Nog of mijn verdere opdrachten je zullen aanstaan. Wat eervol is en wat niet, zal ik voortaan voor je uitmaken. Ja, ja. Goed. Met Quintis was ik klaar. Van een vijand had ik een handlanger gemaakt. Nu wilde ik alleen zijn. Ik reed naar mijn villa in Jitis. Het voorstadje in winteravondschemering. Ik zat achterin. Ik hoorde de laatste gefluisterde woorden... Van de oude Boratis. Alles begon met Morila. Met de donkere ogen, de witte haarlok over het zwart. Ze was. Morila, dacht ik. 18 jaar. Je zult nooit een van ons worden. Schender van Skria. Van Skria. Je zult nooit een patriot worden. Een patriot. Voor de oude, zieke Boratis en mij bestond eenzelfde herinnering. Aan Morila. Mooi, zwart, met een witte haarlok. En 18 jaar. Dit was... onmogelijk. Maar ik drong het weg. Ik wilde mij niet alles laten afnemen. Wat ik mij herinnerde, waar of vals, het was van mij. Mijn enige bezit. Ik wilde niet ondergaan. In een chaos. Niet zo, niet nu. Terwijl ik mijn grootste gevaar zo pas had bezworen... Ik Quentis, die te veel wist. Misschien meer dan ik kon vermoeden. Maar. het laatste dat ik het kunnen vermoeden. was de noodlottige vergissing die ik inmiddels had gemaakt. Hoe kon ik het helpen dat ik mij in Quentis had verrekend? Had moeten verrekenen? Fanny? Met wie? Waar blijft u beeld? Oh, Quentis. Meneer Fanny. Ik moet u spreken. Om 23 uur. Ik wou vanavond eens vroeg naar bed. Ik moet u spreken, meneer Vani. Het moet. Waarover? Wat zie je eruit? Ben je ziek? Niet ziek. Misselijk. Ik weet niet meer wat ik beginnen moet. Hm. Begin dan maar met hier te komen. Zelf als moka halen. Die heb ik wel nodig. Ik kom. Jacht op Boratis. Dit was het zesde deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk hoorspel door Karl Lans. De rolverdeling was als volgt: Protector Ton Kuil, Marakos Gerard Hartkamp, Ambassadeur Ben Hulsman, Hoofdmedico Jan Verkoeren, Sherin André van den Heuvel, Quentis Luc Lutz, Lillet Vee Martzien Peter Arians, Boratis Huip Horizont, reiziger Frans Somers, stationist Hans Vierman, agenten en reizigers Alex Vaassen en Donald de Marcas, en Vani Sotaar Herman van Eelen. De regie had Leon Povel. Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Carlans. Regie Leon Vogel. U hoort vanavond het zevende deel. Ontmaskering. Het is hem dus gelukt. Sherin 2 heeft zijn te nieuwsgierige assistent uitgeschakeld. Beter dan dat, Protector. Sherin heeft hem volkomen in de hand gekregen. Als die Quentus ook maar één mond zou opendoen over Sherin, dan breekt hij zijn eigen carrière. Erger dan dat zijn nek. Vergeet niet, hij was op zijn eigen houtje in onderhandeling met ons. Sherin heeft hem dan mooi laten intrappen. Als dat uitkomt, is Quentus geblameerd en een familieblaan in Bentani is praktisch een doodvonnis. Inderdaad. Sherin 2 is een uitnemende vervanger voor die vorige glibberige Sherin Antou. Jammer dat we die niet na zijn afscheid onmiddellijk ontschabel konden maken. Het gevaar met een handlanger die tegelijk een topfunctie heeft bij de vijand. Daardoor had die Sherin ten tenslotte een praktisch complete lijst van onze belangrijkste saboteurs in Pantanië. Hij heeft ze daar zelf voor ons geplaatst. Als we hem met één vinger aanraken, dan komt die lijst tevoorschijn... ...kunnen wij onze hele invasie wel opdoeken. Maar hoe komt die lijst tevoorschijn? Uh, hebben uw ploegen in Pentanië nog verdere inlichtingen verzameld... ...over dat dode mans contact? Onze groep in de hoofdstad Jalo... ...meent dat die lijst moet zijn toegespeeld aan een notar. Een notaris. Nou, dat is al wat. Maar het is zo, alleen al in Jalo zijn bij de 1300 notars. Die lui in Pentanië zijn verzot op de meest ingewikkelde testamenten. Ja, licht... Zo'n land waar familiekwesties boven alles gaan. Nee, een dertienhonderd notaars, daar valt niet aan te beginnen. En Sherin Antal heeft daarvoor gezorgd dat hij persoonlijk die notaar niet kent. En ook niemand kent die Sherin Antal kent. Hoe kunnen wij het dan ooit uit hem persen? En uw mensen in Noord-Pentanië bij Trilis? Staan op een andere manier voor dezelfde moeilijkheid, kameraad Protector. De echte Sherin woont rustig op zijn ouderlijk landgoed. Zijn toestand gaat langzaam achteruit. En het hele dorp weet dat via de oude dorpsmedico... ...Lorin, die hem elke dag bezoekt. Geen wonder, de Scherens zijn de notabelen uit die streek. En iemand onder al die informerende dorpsbewoners is het contact? Stellig een verbrekingscontact. Ik ben er zeker van dat zo gauw de patiëntenbehandeling onderbreekt... ...ergens in Trilis iemand dat hoort... ...en de nootar in Jalo... ...daarover bericht stuurt. En dat is het zijn. En misschien kunnen we die oude medico dwingen. Ik vrees van niet, protector. ...dat contact is daarvoor vast te scherp ingesteld. Zelfs als die medico plotseling zou ophouden met babbelen... ...of een bedreigde, onnatuurlijke indruk zou maken... ...dan kan de zaak al ontploffen. Ja. En van één troost hebben we. Sirin Antou heeft die voorzorgen tegen ons alleen genomen... ...om zich van een ongeblameerd rustig sterfbed te verzekeren. Zolang wij dus niets ondernemen, zal hij dat contact heus niet verbreken. Hij zal die medico elke dag trouw laten komen. Tja, meneer Antoos. Ja, als u mij elke dag laat komen, dan moet uw familie ten slotte toch begrijpen hoe het er met u voor staat. Bovendien, waarom goede credits aan honorarium betalen die u beter kunt uitsparen, he? Ik kan u even goed van een voorraadje pijnstillende middelen helpen. Ach, nee. Ik heb niet lang meer te leven. Ik weet het, in. Mijn omgeving hoort aan me. Dat ik een kwaal heb. Als u niet meer kwam, zouden ze begrijpen hoe het er met mij voor stond. Mm -hmm. Ja, mijn oude moeder is half blind, Mijn vader ziekelijk. Ja, ik ben hun enige hoop sinds. Ja, een paar maanden geleden. Mevrouw Bliethe, juist ja, is de slag nog nauwelijks te boven. Ja, wat een slag. Ja, u ziet waarom u elke dag mij moet bezoeken. Uh, overigens. Is, uh, is er nog belangstelling in, in het dorp? Oh ja, iedereen vraagt naar u. Uw familie is de oudste ja, en enkelste van heel Manito. Ja. Geen wonder dat meeleven een paar maanden geleden bij die verschrikkelijke ramp. En hoeveel mensen mij nu weer niet aanklampen. Ik zeg dan, hij gaat vooruit, Sirenanto, hij gaat vooruit. Ja, wat moet ik anders zeggen? Ja. <laughs> Wel, ik ga er maar weer. Leef lang. Ja, uh, leef lang. Wel, zo lang beschermd tegen liquidatie of familieblaam komt tenslotte toch op hetzelfde neer. Ah, grapjassen, daar tussen die bomen. Ik zie jullie verrekijker wel. Je lens glimt in het licht. Jullie weten waarom Lorin elke dag moet komen, hm. Skripool kan lang zoeken. ...voor ze mijn contact vindt. Hun angst is dat mijn opvolger in Jalo wordt ontmaskerd. Dan valt alle blamen op mij. En Scripo weet wat er dan gebeurt. De valse ambtenaar zit nu aan mijn bureau. Op mijn stoel daar. Als hij een fout maakt... ...wordt ontmaskerd. Ja... Ach, ja, die stoelplakkerij, Lille. Mappen, dossiers, rapporten, berichten, tapes. En buiten het helderste winterweer met iets van het voorjaar in de lucht. Lillé antwoordde niet. Ze typte. Had mij vermoedelijk niet verstaan. Het is weer om te jagen in de bossen. Of te vissen in Maneto. Huh? Huh. Volgende zaak, dossier F. Huh. voor u. Zonder beeld. Ja. Ja. Hm? Uh, goed. Dan zal ik komen. Maar Zij ook? Oh. Ja, dat is moeilijk. Ik zit wat onderhand. Mijn onderchef Quintus is... Uh... Hij... Uh... Hij is hier niet, nee. Als je... Ja, als u erop staat, u met... dan sluit ik hier alles af. Schakelen toestellen op cryptografie, hiernaast. Goed, tot straks. Wel, op naar de zout, mijn Willy. Pak je spullen, bloknotes, besprekingen op de staf. Quentis was weg, ziek gemeld. Het gaf me enige speling om zijn terugplaatsing naar Vanisota te regelen. Ik snakte ernaar om van het bureau weg te komen. En toch. de besprekingen. Nee, kan me niet gelegen. Maar ik kom daar nu niet bij stilstaan. Ik moet uh, dus mee? Ja, ja. Ze wil je charme niet daar. Die leek even minder erg enthousiast. Maar ook daar stond ik niet bij stil. Onderweg zwegen we. Ik keek naar haar, ter sluiks. Naar haar vrijgevormde lippen, wenkbrauwen, Haar ernstige grijze ogen... 25 jaar. Quentis was 26. En plotseling zag ik het. Lili was gespannen. Voelde zij intuïtief dat er met Quentis iets niet in haak was? Of wist ze iets? Ja. Trek het je niet aan, Lili. Hij komt wel weer terug. Ja. Ze keek me slechts even aan, maar het was voldoende. Lillet wist iets. Onder haar rustige zelfverzekerdheid boelde angst. Angst die toenam, naarmate we ons doel naderde. Angst om kwentis. Angst omdat de generaal net stond op haar tegenwoordigheid. En vrees voor hetgeen ik zou kunnen vertellen... Ik was bijna blij toen we op de staf waren. Behalve generaal Treponets en de officier Berlemon... ...was er ook mijn collega Vani Sotar. Men had blijkbaar op ons gewacht. Treponets opende aanstonds de bespreking. Heren, er lijkt een vreemde situatie gerezen. Daarom heb ik u samengeroepen. Dit op speciaal verzoek van de chef van onze buitenlandse dienst... ...Vani Sotar. Dat was merkwaardig. En ik voel het trouwens iets in de sfeer dat mij niet beviel. Het is ons bekend wat er stak achter die zogenaamde valse muntersaffaire. Een list om het tijdstip van de skrietische aanval te suggereren. Waarop wij in aller eil onze defensieve opstellingen hebben ontplooit. Via luchtverkenning kwam de vijand onze opstellingen even gemakkelijk aan de weet... alsof wij onze schema's linea recta naar hadden gezonden. In deze zaak heeft de heer Sherin amtau als chef van ons afweerbureau een belangrijke rol gespeeld. Evenals in zoveel andere zaken. De meest recente is de zaak Boratis. Bekend als een vijandelijk koerier... die vermoedelijk informaties naar Skripolgroepen hier in Pentanië moest brengen. Ook deze zaak is ongunstig afgelopen. Ik heb begrepen, meneer Sherin, dat Boratis u ontsnapte. Ontsnapte? <tus> een enigszins verwikkelde zaak, generaal Treponets. Ik ben er nog niet mee klaar. De bijzonderheden zouden ons kunnen interesseren. Ja, het is meneer Sherins recht te zwijgen zolang een zaak nog loopt. En wie mag beoordelen hoe lang een zaak loopt, Hij. Ik ben de laatste tijd weinig fortuinlijk geweest, generaal. De kennelijke interesse van mijn collega Vani in de details van mijn falen kan ik begrijpen... Zo zou ik op mijn beurt graag eens iets meer willen horen over de details van zijn successen. Dat is wel, dat is toch... Nou, stel je gerust, Fanny. Ik besef dat uw taak in scria-agenten binnen te smokkelen onmogelijk zwaar is. Aan de andere kant dient u te begrijpen dat dit alles op ons thuisfront, mijn afweerdienst, een zwaardere taak legt. En ons minder tijd laat ons te weren tegen aanvallen in de rug. Terzijde keek ik naar die zee. Ze had haar schrijfstift op het papier, maar noteerde niets. De taak van onze intelligence, waartoe u en de heer Vani Sotar gelijkelijk behoren, is zwaar. En elke animositeit is ongewenst. Een vertrouwenscrisis onder ons zou Skria slechts in de kaart spelen. En juist om zo'n vertrouwenscrisis te voorkomen, heb ik dus deze bijeenkomst belegd. Op verzoek van Vani Sotar. Het woord is aan u, Vani. Dank u, gedraal. Dan kom ik terug op die zaak van gisteren. Boratis. Ben ik goed ingelicht, dan heeft de afweer Boratis laten ontsnappen. Niettemin weet de heer Sherin precies waar Boratis zich bevindt. Dan heeft Sherin dus gelijk dat die zaak nog loopt. En waar hij zich bevindt, laat u iedereen arresteren. Waar Boratis zich thans bevindt, generaal, valt niets te arresteren. Boratis bevindt zich in een doodkist in het lijkenhuis. Huh? Wat zegt u nu? En hoe weet u dat... En van wie? Hoe ik het weet, op een eigenaardige manier. Gisteravond laat werd ik opgebeld door een. door een persoon. Die mij een verhaal vertelde, zo merkwaardig, heren, dat ik zelfs nu nog niet weet wat ervan te denken. Deze persoon lichtte mij eveneens in over het lot van Boratis. Dit heb ik gecontroleerd. En het is juist. Ja, maar dan stelt u dus de vertrouwenskwestie. mogelijk. Maar nu nog niet, generaal Treponet. Ik heb de zegsman in kwestie meegebracht. Mag ik even? Ja, wachtkamer. Brengt u de persoon binnen. Mooi. Gelukkig had Fanny, theatrale als hij was, zijn scène even theatraal opgebouwd... en mij daardoor tijd gelaten mij te herstellen van een schok... die mij aan de rand van paniek bracht. In mijn plan met Quentis moest iets grondig scheef zijn gegaan. Quentis had zich tegen elke verwachting in tot Fanny Sota gewend, had gesproken. Ik wist, het ging erop of eronder. En ik bereidde mij voor op het scherpste duel in mijn carrière als kripo agent Toen Quentis binnenkwam, had ik mijn kalmte herwonnen. Ik zag terstond dat hij onzeker was, aarzelde. Alsof hij op dit kritieke moment aan zichzelf twijfelde. En ik begreep. Quentis had zijn kaarten te vroeg op tafel gelegd. Daarin lag misschien mijn kans. U kent allen de heer Quentis, administratieve onderchef van de heer Sherin? Nee, nee, nee. Ja, gewezen onderchef, eh, waarde vanie. Ja, Wel, Quentis, ondanks je ziekte kon je niet wachten tot ik je overplaatsing had geregeld. Meneer Quentis... U had ons zekere onthullingen te doen over de kwestie Boratis? Uh, ja, generaal. Inderdaad. Maar ik heb het toch allemaal al verteld aan meneer Vani. Mijn mening is dat uh, meneer Schieren hier helemaal niet is wie hij is. Ik bedoel, iemand anders is. En als dat zo is, en ik ben er zeker van... Dan, ja dan... Dan is dit wel een kwestie voor deze staf, Quentis. Daarom heb ik je dan ook hier laten komen. Voor de staf, Fanny? Ach, vriend, Quentis. Je hebt wel zeer voorbarig gehandeld. Opnieuw. Je bent geheel van streek. Ja, hier sommige mensen willen niet gespaard worden. En mijn jonge vriend behoort tot diegene. In zijn onervarenheid heeft hij zich tegen mijn opdracht in... ...in deze Boratis-affaire gestoken en zich enigszins erin verwikkeld. Kijk, ik wilde hem sparen en ving zijn misslag op. Daarna wilde ik hem geruisloos terugplaatsen naar Vani. Vani houdt wel van drama. Heeft er vermoedelijk ook meer tijd voor dan wij van afweer. Enfin, dat is eigenlijk alles. Mij zegt u? Mij een afdankertje van afweer toe te spelen? Uh, niemand uh, dwingt u hem te nemen... Hij heeft domheden begaan gisteren, gevaarlijke zelfs... ...maar durft het feit niet onder ogen zien. Dus probeert hij iemand anders verantwoordelijk te stellen. Trouwens, ja, u hoeft hem maar aan te kijken. Quintus is geen geval voor de staf, meneer heren, maar voor een psychomedico. Voor de psychomedico? Ik ben niet krankzinnig, wat denkt u wel? De zaak die is krankzinnig, ja. Dat een ondergeschikte de staf moet komen vertellen wat iedereen met ogen in zijn hoofd heeft kunnen zien... Namelijk dat deze zogenaamde meneer Schierin, notabene hoofd van onze afweerdienst... ...in werkelijkheid iemand anders is. Een bedrieger die mijn stommiteiten heeft aangegeven om, om van mij een handlanger te maken. Ja, maar u wilt toch niet gaan beweren. Dat deze meneer Schierin oud-antouw een schipolagent is, dat is juist wat ik wel beweren. Beweren? Maar bij de, bij de federatie zoiets beweren, dat... Toch kan... Gwent is te prikkelen op een ogenblik waarop hij er niet op was voorbereid... ...had ik hem ertoe gebracht de anderen tegen zich op te zetten. Ik zag de sluwe voor Sotar, die toch reeds één been aan de veilige oever had gehouden... ...het andere voorzichtig van het zinkende schip terugtrekken. Uh, verontschuldigt u mij, generaal ik, ik had de heer Quentes natuurlijk hier niet geïntroduceerd om beschuldigingen rond te slingeren. De man is gek, ja. Straks, meneer Quentes, gaat u nog beweren dat meneer Schieren een skitier is. Kom, kom. Ja, een skitier van 1,90 meter nogal. Daarvan heb ik niets gezegd. Alleen dat meneer Schieren niet dezelfde is als vroeger... Misschien een andere Pentaan. <laughs> en die misschien ook Chirin heet. Wat ja, is dit allemaal voor verdraaide nonsens? Weet u, generaal... de hele kwestie doet me denken aan een anekdote over een geleerde... bij ons in Maneto. Kijk, de man besteedde namelijk dertig jaar aan een studie... waarin hij trachtte aan te tonen dat het klassieke werk... Sigmaret, helemaal niet was geschreven door de legendarische Percelox... maar door een andere Pentaanier, meneer, van dezelfde naam. <laughs> Maar twee waren er die niet lachten. Lillet, over haar lege bloknood gebogen. En Quentis. Ik had dezelfde fout gemaakt als Fanny. Ik had hem tijd gegeven. Zijn gelaatsuitdrukking van woede en verbijstering had plaatsgemaakt... voor een verbitterde vastberadenheid. Mijn heren, deze zaak is of belachelijk of dodelijk. U hebt gelachen, maar nu de andere kant. De fouten die ik zelf heb begaan, is een zaak apart. Maar ze leiden mij tot de overtuiging dat... Ja, die bewering, dat... bewering hebben we al gehad. Een bewering, meneer Berlamon, die op feiten berust. <laughs> ja, als u ook geen interesse hebt in feiten... dan kan misschien de president Moklas de nodige rust opbrengen... om mij vijf minuten aan te horen. En in het ergste geval de pers. Bijvoorbeeld de vrijheid. Dan wilt u zo goed zijn af te zien van bedreigingen en chantage. Zo gauw u mij tot de zaak laat komen waarvoor ik hier ben geroepen. In feite bewonderde ik dus eerzuchtig ja... maar ten slotte een patriot die alles op het spel zette... om zijn vaderland van mij te bevrijden. Er is een haast onafzienbare reeks kleinigheden die ik u ga voorleggen. Om te beginnen de resultaten van onze afweerdienst. Ze zijn in hoofdzaak teleurstellend. Op een of andere manier missen we steeds de belangrijke zaken. Of ze draaien in ons nadeel uit. Zie die valse muntelskwestie, kwestie waar we volledig zijn ingetuind. Mm -hmm. En meneer, heren, dit alles zegt volstrekt niets. Dat wil zeggen, op zichzelf genomen. Net zo min als punt twee. Op een bepaalde avond, niet zo lang geleden... ...reed meneer Shirin Antou, anders de voorzichtigheid in persoon... Zonder chauffeur, dus alleen van het bureau naar huis. De volgende dag is zijn heesheid plotseling over. Verder, hij noemt zijn secretaresse, mevrouw Baudrassie, vanaf dat ogenblik niet meer Lee, maar vooruit, Lee Lee. Maakt hij niet meer het hof, is voortaan alleen hoffelijk. De punten 3 en 4 dus, heren, die op zichzelf ook al niet schokkens inhouden. Zo min als punt 5, waar kan het nu toe komen? Via mijn juffrouw Podrassi hoorde ik dat het u allemaal was opgevallen... dat deze meneer Schierin zich tweemaal opmerkelijk vergiste bij zijn ontmoeting hier... met de bankexpert Litaar. Hij herkende zijn gezicht. Maar ze hadden elkaar nog nooit gezien. Toen herkende hij zijn stem, maar hij had die nog nooit gehoord. Ja, men ziet als mijn oude woorden stemmen de mensen meer en meer in type... en wat stemmen betreft... Uh... Ja, u hier iets tegen inbrengen, meneer Schierin? Nee, nee, nee. Wat u zegt is volkomen waar en boeiend. Het meeste boeide mij het feit dat met uw geheugen en uw stem... ...ook een verandering in uw hele persoonlijkheid zich scheen te hebben voorgedaan. Ja, we veranderen allemaal, zeker in tijden als deze. Maar meneer Schieren niet, generaal. Daar was hij de man niet naar. Intelligent genoeg, ja, maar als mens oppervlakkig, ja. Los en kleverig met vrouwen, achterdochtig. Zelfs wat uh, kruiperig. Neem me niet kwalijk. Volstrekt. U hebt er ook niet de minste reden toe. Me juffrouw Podrassi lillet zijn secretaresse aan wie hij zich vroeger vergeefs opdrong, had een instinctieve afkeer van hem. Maar plotseling maakte hij op haar een veel meer menselijke, meer sympathieke indruk. Kan ik nog duidelijker worden? Ja, vrouwelijke intuïtie. Mevrouw Podrassi? Ja, generaal. Hebt u zo'n overgang geconstateerd van karakter? Geconstateerd? Ik voel het meer. Het is misschien tijdelijk. Dan kan het bijvoorbeeld even goed een verandering in juffrouw Podrassi zijn als in haar chef. Ik zelf sta buiten. Ja, hoe zit het nu eigenlijk? Maar juffrouw Podrassi constateerde een verandering in de persoonlijkheid van Shirin. En wel zo duidelijk dat ze hem naar de oorzaak vroeg. Zo zit het. En Shirin ontkende het niet, heren. Dit was punt 6. Misschien had die verandering dan een natuurlijke oorzaak, meneer Shirin. Naar nou, mijn mening mag Quentin dit zelf beoordelen. Elk verweer van mijn kans zou mij psychologisch in de positie van de beschuldigde dringen. Zolang mogelijk moest ik mijn status van geïnteresseerd toehoorder behouden. Een beslissing die een ogenblik later de enige juiste bleek te zijn. Beter kan me juffrouw Podrassi u objectief inlichten... over zijn antwoord op haar vraag welke oorzaak zijn verandering had. M meneer Scheren vertelde mij dat zijn enige broer in Noord-Pantanië was gestorven. Mogelijk had het hem aangegrepen. Juist! Maar heren, wat deze meneer Schierin er niet bij vertelde, was dat die broer al twee, ja, meer dan twee maanden tevoren was overleden. Huh? Wat? Wat? Eén telegrammetje van mij naar de bevolkingsmagistraat van Trilis was voldoende. Deze heeft toen, zoals gebruikelijk, ook meneer Schierin een officieel bericht gestuurd. En thans, twee maanden later wordt meneer Schierin daardoor hevig geschokt. Zo hevig dat hij dingen vergeet die hij hoort te weten. Zich dingen die niet bestaan herinnert en plotseling een andere persoonlijkheid verkrijgt. En tot zover aan punt 7. Maar we zijn er nog lang niet. Bijvoorbeeld punt 8. Bij een bloedtransfusie maakte hij zich zorgen dat het nummer van de bloedgroep dat op zijn officiële identiteitskaart stond verkeerd zou kunnen zijn. Maar niet waardig, hè? Punt 9. Hij herinnerde zich niet dat hij in zijn jeugd een oorcorrectie had gekregen. Ja, hoe is het mogelijk? En punt 10. Uit zijn reacties maakte me Podrassi, die hem bezocht, op dat hij daarentegen geloofde dat hij een veel ingrijpende geluidsvervraaiing had ondergaan. Maar let wel, volgens de behandelende medico was er verder niets bijzonders aan zijn gezicht veranderd. Wat? Ja, nu punt 11, heren. Bij de soirée in de kritische ambassade, nam een persfotograaf een foto van meneer Shirin in zijn incognito van fabrikantenzoon. Oh, ja. Juist, oh. voor hem is zijn kwaliteit van chef afweerddienst volstrekt ontoelaatbaar, inderdaad. En wie stond er toen voor hem op de bres? Wie nam de camera in beslag? Wie verwijderde het negatief? Wie wilde onze afweerofficier blijkbaar tegen publiciteit beschermen? De kritische ambassadeurheren, heren. Die de laatste zouden moeten zijn om Schieren zich kort niet dood te dekken. Een belangrijk punt. Ja, ja, ja, ja, ja, maar wacht eens. Die opname werd gebruikt als herkenningsfoto bij een aanslag... ...die dezelfde avond op hem is gepleegd. Juffrouw Lillet was er ook bij, meen ik. Juist, maar die hele aanslag was een noodsprong, heren. Geansleneerd. ...om een draaiende blunder te geven in Shirin's voordeel. Ja, ja, ja, ja, met uw welnemen, meneer Quentis, dit wordt toch een, een beetje al te zo. Ja, en het wordt toch veel zopper, generaal Treponets. Wanneer ik u vertel hoe die aanslag mislukte. was een noodmaatregel, te haastig in elkaar gezet. Men maakte een fout. De man die het doen moest, had alleen opdracht even zijn stiftlantaarn op Shirin te richten en dan weg te rennen. Meer wist hij kennelijk niet, dus ook niet waarom. Meneer Schirin bracht toen vermoedelijk zelf een springpatroon in de auto tot explosie... ...zodat het moest lijken of de aanvaller die had geworpen. Maar als dit waar was, als die aanvaller de springpatroon had gegooid... ...waarom dan verbaasde die man zich dan zo over de explosie... ...dat hij bleef staan en zijn handen omhoog stak. Hiervoor is maar één verklaring. Die handlanger die van niets wist... ...meende simpel dat Schirin een schot op hem had gelost. Wat bewijst dat de man geen springstof kon hebben geworpen... Daardoor wordt dus het anceneren van die aanslag bewezen... ...en daaruit volgt het bewijs van zijn bijzondere connecties... ...met de scrittische ambassade. Tja, het is allemaal nogal moeilijk te verwerken. Dat voorspelt u wel, generaal. De zaak is interessant. Interessant? Ja, zeker, ja. U vindt ze dus al interessant, hè? Wel, we gaan vooruit. Maar behalve interessant... ...is ze goor en smerig. U gebruikt wel grove woorden. Vindt u dat? Zo, en waarom doet hij meneer Shirin dan niets anders dan al handen wassen zo vaak hij maar kan? Hij doet smerig werk. in strijd met zijn eigen persoon. Hij is niet de man voor het dergelijk werk. Iemand heeft hem daartoe genoodzaakt. De echte Shirin Antouw, een glasharde egoïst... hij zal wel geliquideerd zijn, ja... die had het kunnen doen. Als die met een lef voor hem kunnen opbrengen. Maar hij bezat nog geen fractie van de enorme durf van deze skripolagent... die zich Shirin noemt, maar het niet is. Blij te horen dat ik er toch ergens op... Ik ben vooruit gegaan, Quentis. Maar zijn grootste misslag begint hij gisteren. Bij die Boratiszaak. Waarin ik me had gestoken. Hij trachtte mij te blameren. En mij dan als handlanger voor zijn verraderlijke affaires te kunnen gebruiken. Ja, maar wie zegt dat? Quentis heeft dus tot het weer zichzelf geblameerd. Dat is wel duidelijk. Geef ik ook toe. Juist. En Shiren heeft uw familieplan proberen te besparen. Door dat alles onder vier ogen met u af te doen. Beseft u wel, Quentis. Dat uw eigenmachtige acties in die zaak Boratis. uw hele toekomstige carrière kunnen breken? Ik. Ik. Ik stelde me er veel van voor, generaal. Maar liever een gebroken man dan een verrader. Ik ging dus naar Vanisota en vertelde hem alles. Maar u riskeerde toch veel meer dan een carrière, Quintus. De ernstige familieblaam. En dat is nu precies, generaal Treponets, waarop deze meneer Schierin had gespeculeerd. Waarmee hij mijn stilzwijgen wilde afdwingen, mij in zijn macht krijgen. Om mijn familieblaam te besparen. ...doch waarmee hij mij definitief bewees niet de echte shier in Antal te zijn. Die wist wat u niet wist en wat deze meneer niet wist. Namelijk dat ik van familieblaam geen enkel gevolg heb te duchten. Waarom niet? Omdat ik geen familie heb. De stilte die op deze uitroep volgde was benauwend. Ik was in een val getrapt. Ik had dit feit behoorlijk te weten. Een afgrond opende zich voor mij... Vaag hoorde ik Tryponus iets zeggen. Dus uh, volgens u moet deze man hier zijn... Een agent van Skripol. De oorspronkelijke Shirin Anto moet uit de weg geruimd zijn. In zijn plaats is deze man gekomen. Uit Skria? Van zijn type? Eerlijk, dit is het enige punt waar ik niets van begreep. Hoe hebben ze daar tussen al die korte zwarte kerels erin kunnen vinden... die alle kwaliteiten bezit van deze agent... ...die tevens zo op de echte man lijkt. Ja, met dit punt staat of valt alles. Ik heb mij er het hoofd over gebroken, generaal. Er is maar één hypothese waar alles in sluit. Hoe onmogelijk ze ook lijkt. Deze man... ...die de rol van Schier in Anto speelt... ...kan geen scrietier zijn. Maar wat dan? Een slachtoffer van Schiphol. ...aan wie een nieuw gelaat... ...ja, wie weet een nieuw verleden is opgedrukt. Een man-generaal ontvoerd van hier... ...uit Pentanië... Met een verpletterende slag vielen alle puzzelstukken samen. Stukken van mijn raadsel dat ik had weggedrongen. Dit, dit was de verklaring van alles. Ja, ook van de alcoholkwestie, mijn parachutistenervaring, de afschavingen aan mijn tanden, van Morilla, een schijnerinnering die ik bleek te delen met een dertig jaar oudere man, de dode Boratis. De conclusie die ik zelf niet had durven trekken lag voor mij. Onontkoombaar. Een pentaan. Ik was een pentaan. Een ontdekking die ik had te danken aan de eerzuchtige maar loyale Kentis, Maar tevens te wijten. Want op dit ogenblik stond juist daardoor mijn leven op het spel. En juist deze mogelijkheid, generaal... ...juist deze bewoog mij ertoe de zaak hiervoor te leggen. Ik heb namelijk bij geruchten gehoord... ...dat Skripol in Anacorasia... ...over een of ander laboratorium moet beschikken... ...dat tot dergelijk soort hersenspoelingen in staat zou zijn. over technieken moet beschikken om iemands geheugen uit te blussen. Hem een nieuw verleden op te drukken. Totaal veranderen. Ik moest snel zijn... Dit was het moment om nog iets te redden. Met grote krachtsinspanning hervond ik mijn vorm. Ja, als. Uh, als herontdekte pentaan, ja. Ja, ik vreesde even dat ik een schieter was. Ben ik niet. Uh, niet zonder bewondering voor de scherpe deducties van mijn voormalige assistent, de heer Quintis? Maar u bent het, neem ik aan, toch niet met hem eens? Integendeel, volkomen. U zegt. u geeft alles toe. Nee, nee, nee, niet zo vlug, heren. De afzonderlijke bouwstenen van Quentis' redenering zijn op zijn manier bekeken reëel. Al zou het mij niet moeilijk vallen zijn feiten hier en daar wat zuiverder te stellen. Zo heb ik bijvoorbeeld de heer Quentis niet bedreigd met familieblaam. Hoe zou het kunnen? Ik heb alleen gezegd dat ik niemand in Quentis' positie aan familieblaam zou willen blootstellen. Quentis, wees zo goed dit even te bevestigen. Tja, zo werd het gesteld, maar ik voelde. Je voelde? Een man van afweer voelt niet, Quentis, hij denkt. <tus> Zeker deze jonge man heeft een menigte feiten gerangschikt. Uh, tot een min of meer logisch geheel. Maar is zijn constructie juist? Maar dat is, dat is niet wachtig, de heer. je het uitpraten, Quintus. Bewijs mij dan dezelfde beleefdheid, hè? Voor mij leveren Quentin's feiten eveneens een logische constructie, een misschien vollediger. ...omdat Quintus een pijler... ...waarop zij rust is ontgaan. Namelijk zijn eigen persoon. Wat is Quintus? Mm, zonder twijfel een pentaan, hij hey? En loyaal. En tevens een romanticus. Bezig te zoeken naar het lek... ...in de afweerdienst zie ons falen. Op dit fundament... ...heeft hij met behulp van een aantal gegevens... ...die hij meestal niet persoonlijk... ...maar bij derde heeft opgevangen... Een met recht duizelingwekkende constructie opgetrokken, alles modellerend tot het paste in een uh, romantisch scenario voor een sensationele film. Hoofd van de contraspionage blijkt scrippelspion, ontmaskerd door jonge veelbelovende assistent. U ziet voor welke verleiding Quentus is bezweken. De gevaarlijkste verleiding in een vak als het onze. Gevoelsmatig denken. Een eerzuchtige mens, of schoon onervaren, probeert lauweren te behalen op eigen houtje. Ja, maar luister... Ja, ja, dat dit zo is, kan ik u gemakkelijk aantonen. Ja, het spijt me voor je, Quentis, maar niet ik heb het zo ver laten komen. In zijn onbezonnenheid heeft Quentis in de tijd dat ik herstellende was... aangepapt met een zogenaamde handelsreiziger, Bortal, Die beweerde dat hij papieren van een met name genoemde in Skria geïsoleerde agent van Vani Sotar... aan hem, Quentis, kon overbrengen. Ja, ja, ze wilde verkopen, om het precies te zeggen. Dat die Bortal dezelfde was als Boratis, vermoedde ik al gauw. Ik manoeuvreerde Boratis uit ons net... en loodste hem naar Quentis, met wie ik hem onverwacht confronteerde... waarop beide door de man vielen. Ik had Quentis willen redden. Zwijg alsjeblieft, Quentis. Het gaat mij nu niet om Quentis loyaliteit ...die voor mij overigens vaststaat... ...nog om zijn onbezonnenheid... ...die tegen mijn bedoeling in voor iedereen is komen vast te staan. Maar om deze vraag, Quentis... ...die jij nu mag beantwoorden. Namelijk, waarom je geen gebruik hebt gemaakt... ...van je toegang tot de dossiers van Vani Sotar... ...ten einde Bortals verhaal over die in Skria... ...geïsoleerde agent eens te controleren. Waarom niet? Antwoord me, Quentis. Ja, ja, ja. Ik... Denk ja. Ik... ik Tja, wat die al me vertelde. Ik had geen reden tot twijfel. Dank je. Ik zal zijn antwoord even vertalen. Al dus, Quintus wilde het verhaal geloven. Waarom? Omdat het zo mooi paste in een ander filmscenario. Quintus, de afweeragent. Of als krantenkoppen. Jonge beambte speelt beslissende rol in een spionageaffaire. Vani Sotars dienst geklopt door kordaten afweerassistent. is jij teurgedraaide ezel. Dat je mij vier probeert af te vangen is nog dat. Maar dat je niks hebt geverifieerd. Niks. En jij, Sjeren, wil me die vent verkopen? Terugverkopen, Vani. Bij alle pentaanse staden. Maar dat is Nou, weet je dat toch niet op, Vani? Ik kende toch die poets die jij me had gebakken... Iemand bij me te stoppen om op de hoogte te blijven wat mijn afweerbureau zo al ondernam. Maar. <lacht> ai, jij, jij, dat weet je. En daarom. En uh, overigens heb ik al lang een vent uh, bij je zitten hoor. Die voor mij precies hetzelfde doet als Quent is voor jou. Maar dan bedoel je Perex? Ja, ja, alles Alleen is Perex iemand met meer oor oordeelsvermogen dan jouw percentje. Blijft terug aanvoelen. <lacht> Ik had de slag gewonnen. Gewonnen. En ik schaamde mij. Quentus. Aan hem had ik alles te danken. En ik had hem moeten breken. Ik hoorde Bellamon zeggen... Nu, dat is dan wel zo'n beetje dat. Vindt u ook niet generaal? Tja, spijtig blijft het dat, het dat van dat soort dingen altijd iets blijft hangen. En toch, toch toch ben ik er zeker van... Tof. Dus mening is niet meer belangrijk. Ja, ja, ja, maar in zaken als deze Bellamon... ...is de mening zelfs van één man belangrijk. Heb je bij stilgestaan, Quentis... ...dat juist een crisis als deze door Skripol kan zijn uitgelokt? Dat meent u niet, generaal? Naar mijn mening is Quentis loyaal hoogstens misbruikt, generaal Trebonnet. Even zo goed, Bellamon, moeten we Quentis onder meer overtuigen van zijn vergissing. Onder meer. Het liep mij koud over de rug. Trebonnet zag verder, maar in de verkeerde richting. En zijn wantrouwen jegens Quentis bracht hem nu tot iets dat ik tot elke prijs had willen omzeilen. En voor u, meneer Sherin, steekt er niets beledigends in. Als u mee wilt werken, dan is het voldoende uw vingerafdruk hier even te nemen. Bellamon zal die dan vergelijken met de geheime dactyloregistratie van het personeelsbureau. Daar hebben we in elk geval de echte hè? Er bestaat niet zoiets als een beetje in de afgrond te storten... of een weinig te worden ontmaskerd. Ik besloot met ere onder te gaan... Berlamon hielp mij, rechts van mij staande, de top van mijn rechterwijsvinger losjes over een stempelkussen te wentelen. Daarna herhaalden wij de beweging op een stuk wit papier uit Lillé's bloknoot. Ik had mijn doodvonnis met mijn vingerafdruk ondertekend. De vergadering was afgelopen. Op de terugweg zwegen we. Lillé... Ik keek naar buiten. Ze zei niets. Terug op het bureau... opende ik de afgesloten binnendeur. Betrad het bekende vertrek voor het laatst. Want nu werden de afdrukken vergeleken. Skripo had mij al spontaan spoeld, Een ander geheugen gegeven. Een nieuw verleden. Een nieuwe naam. Een nieuwe handtekening. Maar... Nieuwe vingerafdrukken... die van mijn corrupte voorganger... die kon niemand mij geven. De reactie op de voorbije uren zette nu in. Mijn knieën begonnen te trillen... en daardoor bemerkte ik niet aanstonds... dat er iets met Lillé gebeurde. Ze stond tegen de deurpost geleund. Doodsbleek. Ze probeerde zich ergens aan vast te houden. Lile was bezig... Lillé. Lillé, kindje valt flauw. Hier, kom mee. Hier, hier ga zitten. Ga zitten, zo. Wacht even. Wacht even. Hier, zo. Een glas water. Dank je. Ze keek mij aan over het glas met grote grijze ogen. Ik wist... Zo kon ik niet uit haar leven gaan. Zo. Maar wat ik haar vriend Quintus had aangedaan... Lillé bleef me aanzien. En er gebeurde iets verbijsterends. Langzaam vulde haar ogen zich met tranen. Ja, Lile, ik, ik moest het kwent aandoen. Ik kon niet anders, Lile. Nu heeft hij toch gewonnen. Ja, en ik, ik ben er bijna blij om. Waarom? Om jou, Lile. Ik wil niet zo uit je leven gaan als een eerloze schoft... die je dit allemaal heeft aangedaan... Je hebt me niets aangedaan. Ik... Ik deed het zelf. Wat? Je wist, Lili. Je wist dat ik... Dat ik een ander was? Ja. Sinds die avond... Wist ik het. En waarom, Lili, heb je het niet gezegd? Ik, ik heb zo ontzettend in angst gezeten. Zo verschrikkelijk. Om is, Lili. Om hem? Waarom heb je dan gezwegen? Om... Omdat ik van jou. hou. Oh, Lili. Kleine, kleine Lie. Hoe anders klinkt het als jij het zegt. Terwijl ik jouw echte naam zelfs niet weet. Ik wens één ding, Lili. Dat ik die naam op een ogenblik als dit zelf wist. Die Antouw. Wat ik in zijn naam heb aangericht. Je bent niet schuldig. Je bent een goed mens. Wat hebben ze met je gedaan, liefste? Lieve Wat hebben die ellendelingen je aangedaan? Ik, ik hou zo ontzettend van je. Lili, Je, je vinger afdrukken. Ja? Die vergelijken ze nu. Je moet vluchten. Misschien kan dat nog. Misschien. Als je dat gehoorapparaat wegstopt en je haar anders kan. Nee, nee, nee. Leen, wacht. Trouwens, het gehoorapparaat heb ik helemaal niet meer nodig. Het is een... Het is een zender. Stil, stil, stil. stil. Wacht eens. Want ik werd mij nu pas bewust van een zachte zoemtoon in mijn oor. Een toon die reeds geruime tijd moest hebben geklonken. Ik drukte het rode knopje in. Ja? Wat doe je? Het is praat even, even, even, lieve. Ja? Huh? Nee, er is niets meer aan te doen. Jullie hebben een fout valken... Ja? Ja, wat? Herhaal het! Herhaal het, wil je? Ja. Simpel. Ik liet die leer los en ging zitten in de grote armstoel waaruit ze was opgestaan. Ik verborg mijn gezicht in mijn handen. Daar zat ik... ...bevend... ...van hoofd tot voeten. Dat was Krippel? Huh? Die ellendelingen. Je hebt het dus ook al losgelaten. Nee, nee dat niet precies. Nee. Ach, Quintus was er alleen maar om te doen mee te krijgen om promotie en rang. Oh, had je hoe dan ook eruit gewerkt? Nee, dat geloof ik niet, Lili. Maar als je gelijk hebt wel, dan staat Krentis nu voor de verrassing van zijn leven. Wat, wat hebben ze je gezegd door de ding? Skripel had meer relaties dan ik dacht. Mijn vingerafdrukken konden ze niet wijzigen. Maar wel de exemplaren... ...in het dactyloscopisch archief vervangen door mijne. Gered? Ja. Je bent gered? Ja. Wij zijn gered. Wat nu? Wat moeten we doen? Ik ben een puntaan. Hoofd van de afweer tegen Skria. En Skripol weet niet beter. Je gaat werken tegen Skripol? Ik zal ze spitten in een kuil zo diep dat geen hond zo oor kan opgraven. Ah, wacht. Telefoon. <coughs> Preparatie, Wel, de zaak is tot tevredenheid opgehaald, tjering. Ach, uw stem klinkt meer dan tevreden, generaal. Ja, omdat ik als soldaat jou als burger een vlieg heb kunnen afvangen. Quintis. Er zat meer achter hem dan je dacht. U, u bedoelt, generaal, dat? Ik vermoedde dat direct, ja. Dus gelijk met de controle van die vingerafdruk... gaf ik een spoedopdracht tot huiszoeking. Wat, bij die? Bij Quintis? Ja. Het zal je geloof in mensen wel schokken, vriend... Maar we vonden een briefje. Quentus wist wel degelijk wie Portaal was. Quentus zit nu in het huis van bewaring. Wellicht niet bang voor familieblaam, maar stellig voor het hernatal. Wel, ik heb nog meer te doen. Leef lang. Leef lang, generaal. Quentus? Dat, dat kan niet. Je ziet. Skripel werkt grondig. Ze schaduwde helemaal lang. Ze gaan vanmorgen naar de staf gaan, Wisten genoeg... En greep in? Je bedoelt dat ze opzettelijk een compromitterend briefje bij me hebben neergelegd, zodat de mensen van generaal Trepletters moesten vinden? Ja, kinderspel. Skripel. ze weten toch letterlijk alles? Nee, liefste, niet alles. En zeker niet wat we nu gaan doen. Quentes eruit halen? Ja, en vanavond nog, voordat hij naar de federale gevangenis wordt gebracht. Want daar kan niemand hem meer redden. Ja, maar hoe? Op onze mensen is niet te rekenen. Vooral als is kwente is een misdadiger. Op jou, nou ja, skrippel... Even min. Wacht. Ik heb twee lui nodig... die met geen van wij te maken hebben gehad... en betrouwbaar zijn. Maar wie? Ik heb twee broers. Voor mij doen ze alles. <lacht> Lillee, je bent een schat. En nu aan het werk. De truc is kinderlijk eenvoudig. Het gaat zo. Je broers komen met een zwarte auto... Gekleed als agenten, zwart netjes bolhoeden enzovoorts. Ik zorg voor legitimatiebewijzen. Die heb ik bij Dozijnen. En een vervalst opvorderingsbevel. De afweerdienst wenst de gevangenen te verhoren. Hoi. Hey. Ja, hier stoppen. Vlak voor het gebouw. Ik blijf in de wagen. Het is mijn job. Wat onze zus in die kiddel ziet... Nou, genoeg voor jullie om te kunnen begrijpen dat hij onschuldig is. Ik kan het bewijzen, maar ik heb geen tijd. De tijd heb ik niet. Oh, mijn best. Heeft u het uh, op voor de bewijs? Jazeker, hier. En jullie legitimaties of wat er voor moet doorgaan. Mooi. Nou, geen angst hoor. Ze slikken het. Hier. En nog een dubbele handdoei. Jullie beiden tekenen het register. Stap met een weg. Niets eenvoudiger. Het was eenvoudig. Na vier minuten kwamen ze terug. Met krentes tussen zich in. In het donker van de auto herkende hij me niet. Dus. Uh, nou word ik verhoord. Door jullie? Hoi, bond. Hier stoppen maar. Ja. Leef lang. En de groeten. Wat, uh... Waar gaan ze naartoe? Naar huis, is? Wie? Laat me uw gezicht zien. Ik zou wel oppassen, is. De sleutel van je handboei kan ik ook in het donker vinden. Zo. U bent... Schierin? Nee, niet Schierin. Een pentanier door Skripol ontvoerd met een vals geheugen. En met een schuld van dankbaarheid aan een voormalige assistent die me dat vanmorgen heeft duidelijk gemaakt. Daarom redt u mij. Maar wat wint u ermee? Hmm? Tijd, Clantis, Om te herstellen wat ik als Skripol agent heb aangericht. Met mij uit het bewaringshuis te halen neemt u een nieuw risico. Ja. Welk risico? Wie zal er menen dat jouw ontsnapping in mijn belang is? Natuurlijk. Ja, Alleen ze zullen me zoeken, overal. Niet waarheen ik je ga sturen. Namelijk naar Melikor. Wat zegt u Ja Jazeker, luister. Hier heb ik een envelop met identiteitsbewijzen... Ja. ...zoveel je er nodig hebt. En geld en instructies. En hier En revolver. Melikor. De enclave... Wat, wat moet ik daar doen? Huh? Meehelpen, als je wilt. Om iets van de situatie te redden. Ik heb als voormalig kritisch patriot een sleutelagent moeten smokkelen hier in het zendergeboren Jalo. Ik zou hem kunnen laten arresteren, maar dan begrijpt Skripal waar ik nu sta. Maar ik kan iets anders doen. En neutraliseren. Maar zou dat Nee, luister, willen. luister. Zijn werkelijke taak bij de komende kritische vuiltocht... ...is mij vanmiddag plotseling heel duidelijk geworden. De regeringszender moet worden opgeblazen. Maar wat heeft dat voor zin bij, bij een bliksemaanval? Luister, de zin? Geloof me, ik heb me al die tijd zuft over gepijnst. Een beetje militair nut van zo'n opblaaspartijtje... ...rijmde niet met de onevenredige moeite die Skripol heeft genomen... ...om hun agent dat zendercomplex binnen te smoggelen. Maar dit alles wordt plotseling helder als we uitgaan van de volgende hypothese. Namelijk dat een skritische zender... de taak van de jalo's zender onmiddellijk zal overnemen. ah ja, skritische zender. Van achter het scheidingsgebergte Dat is veel te zwak. Ja, juist. Dus kunnen ze een dergelijke krachtzender... alleen maar bouwen op het Melikor-plateau. En Melikor, hoewel technisch een deelstaat van Pentanië... is in wezen een vazal van Skria... Jouw taak nu, Quentus, zal zijn uit te vinden of daar zo'n zender is gebouwd. En zo ja, waar hij staat. Goed, maar begrijpen doe ik het niet. Wat kan Skria willen uitzenden op de jaarloze golflengte? Beetje propaganda? Heel wat anders, Quentus. Heel wat anders. Daarom kan de uitkomst van jouw onderzoek de meest verstrekkende gevolgen hebben... Onderweg kun je daarover nadenken. Want ik moet nu gaan. Ik mag niet al te lang zoek zijn, hè? Ik reed na een verwisseling van auto's naar huis. Voor het eerst met een gevoel van opluchting. Ik had een definitieve stap gedaan. De meest verstrekkende gevolgen... mijn profetie aan Quentes was eigenlijk wel wat te nonchalant gedaan... Dacht ik. Maar hoe kon ik op dat ogenblik vermoeden welke lawine van gebeurtenissen met deze kleine stoot in beweging was gebracht? Hoe ze zou toenemen en de berg van het noodlot met donderend geweld zou afrollen en mij in haar loop bijna zou verpletteren. Maskering. Dit was het zevende deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karel Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos, Gerard Hartkamp, Lorien, Van Heskes, Sherin André van den Heuvel, Lillé, Vicharone, Treponet, Maxim Hamel, Berlamon, Frans Koppers, Klentis Luc Lutz. En twee mannen, Hans Veerman en Dick van het Zand. De regie had Leon Povel. Dubbelspion. Een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. Regie Leon Povel. U hoort vanavond het achtste deel. ...inbraak in de ambassade. Dit slaat toch wel alles, Marcos. Waarom was uw subhoofd in Pentanië... ...de ambassadeur niet volledig op de hoogte... ...met het dossier Quentis? Dan had hij Sherin gewaarschuwd niet verder te gaan dan het uitrangeren van zijn assistent. Nu heeft Sherin meer willen doen. Quentis inpalmen onder bedreiging met familieblaam en Quentis had geen familie. Dit heeft Sherin bijna zijn nek gekost. Begrijpt u dat? Ja, cameraat protector. Wie had ook gedacht dat Sherin zo ver zou gaan. Mijn mensen hadden gelukkig de vingerafdrukkaart in dat dactyloscopisch archief vervangen. Toen de zijne daarmee werd vergeleken... ...was al het vrees voorbij. Maar waarom het Shirin destijds niet verteld? Op advies van de hoofdmedico lieten wij zijn vrees om vingerafdrukken achter te laten bestaan. Het verschafte hem een aanleiding veelvuldig zijn handen te wassen. Oh ja, ik herinner me. Die manie was hem meegegeven als veiligheidsklep. Symbolisch was hij, zonder dat hij het begreep... ...zich schoon van dingen die zijn integriteit bedreigden en het wankelen konden brengen. Ja... Wisten we maar wat er gisteren op die Pentaanse stafbespreking allemaal naar voren is gekomen. In dit verband, hoe dunkt u is ontsnapping uit het bewaringshuis? Wij hebben hem erin gecomploteerd. Niet eruit, kamerad protector. De Pentaanse overheid natuurlijk even min. Dus wie blijft er dan over? Shirin. Juist. En wat betekent dat? Dat hij alles heeft begrepen. En nu tegen ons is gaan werken. Dan moeten we hem liquideren. Die man is tot alles in staat. Liquideren? Met ons grootste project onvoltooid onmogelijk, Maracos. Het lijkt misschien vreemd, maar ik zou toch wel eens willen weten tot hoever deze man kan gaan. In elk geval kunnen we hem vanaf heden nauwkeurig afluisteren. Oh, dus die kernbatterij is nu in zijn gehoortoestel geplaatst. Die geeft genoeg energie af om dat communicatortje aanhouden te laten uitzenden. En zonder dat sharing het gewaar wordt. Zolang we dus maar weten wat hij gaat doen, kunnen we hem altijd gebruiken. In elk geval tot na die inbraak. Het hangt er immers van af wat we hem laten stelen. Hij, zoals die pentanen plegen uit te drukken. Krent is ontsnapping. De vrijheid staat ervoor van hier het vervalste bewijzen van pentaanse afweer. Mm -hmm. ja. ja, en daar, die tussenkop. Is het federaal gouvernement nog wel betrouwbaar? Hoezadig. Ik vraag me af hoe ik dat soort lieden... ...onwillend zijn eigen zaak dienstbaar zou kunnen maken. Mm -hmm. Trek je niet aan, liefste, wat die schrijven. Quentin is eruit. Oh, je bent zo enorm knap. Hm? Oh, liefste. <laughs> ik heb zo'n zorg gezeten gisteravond. Nou, is het goed afgelopen. Die broers van jou, nou, die zijn wat mansoort, jongetje. <laughs> en jij ook, Lily? Hm? wat vrouws bedoel Pas op, als er iemand binnenkomt. Ach nee, er komt toch niemand. Nee, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar is het gelukkig, Lillé? Hoe bedoel je? Wat heb ik aan deze afweerdienst? 25 agenten voor een land overstroomd door spionnen en saboteurs. Wat gaat er hier om? Berichten en claricitaties voor de schijn en papier... Papieren bureau idee. Ja, maar president Moklas wil niet meer geld uitbreken. Ja, zorgvuldig ingeblazen door mijn voorganger. Maar vanmiddag zal ik hierin iets gaan veranderen. Moklas is nogal rechtlijnig, hè? Mm -hmm. Doet niet zo'n afstand van een idee, zeggen ze. Nee. Tripponets, Fanny, Berlingum. We zijn allemaal bij hem in bodem. En vanmiddag. Als het moet, dan zal ik een bom onder zijn voeten laten springen. Nou kijk, omdat je, Fanny Sota, zo graag op de hoogte wil blijven van wat er bij mijn bureau omgaat, kan ik je zeggen dat hele morgen de dienst openbare werken te Jalo is begonnen met het vernieuwen van het plafiersel in de Matistatenallee. Voorbereidingen voor mijn inbraak. In de Scritische ambassade. Mm -hmm. Wat heeft het openbreken van het wegdek daarmee van doen? <laughs> Niet met het wegdek zelf, Fanny, maar met het lawaai. Mm. Ja. Ja, laten we zachtjes aan wennen, hè. De eerst komende dagen en nachten. Oh, hier moeten we oversteken. Zet pas op het verkeer. Dus. Zo, we zijn er hier praktisch. niet wat Moklas op zijn hart heeft. Overigens, hoe knobbel je de combinatie van die kluis uit? Ja, die moeten we... die moeten we elegant openen, ja. Kijk, ik heb een artiest ontdekt, die iets uh, te goed was in dit vak om vrij te mogen rondlopen. Nou, zo, we zijn er. Ik kon Vani moeilijk vertellen dat ik alle gegevens al bezat. Laat staan hoe ik eraan was gekomen. In de kluis zou ik aanwijzingen vinden over Skria's aanvalsplan. Ik moest ze fotograferen en aan de staf voorleggen als echt. Nu echter zou ik iets doen wat Skripo niet kon vermoeden. Ze presenteren voor wat ze waren... Misleidend. Waaruit de pentate de werkelijke aanvalsrichting gemakkelijk zou kunnen opmaken. Ik peinsde erover na hoe ik dit aannemelijk kon maken. terwijl de president de bespreking al had geopend. Ik weet het, Fanny Soter heeft vaak aangedrongen op uitbreiding van de geheime dienst. maar het leek me overdreven. Wat zou Fanny moeten beginnen met bijvoorbeeld 100 agenten voor Skria. als hij geen kans ziet er ook maar één van te plaatsen? Dus heb ik onlangs mijn veto opnieuw uitgesproken over die budgetverruimingen. Maar, president Moklas, welke zin heeft dan nog een bespreking nu? Ik las deze krant. Achtend editie van ons Troepelblad De Vrijheid. Weer vol aanvallen op het gouvernement en vooral op de intelligence. In uw bureau, Fani, en later op het bureau van meneer Schering, zat blijkbaar een skiepelagent genaamd Quentis. Ja, ik kreeg hem in het vizier toen hij probeerde Schering te wippen. Wilde zelf hoofd worden. Met onvoorstelbare gevolgen. Ik vroeg me af... Hoe komt dit? Is de hele dienst corrupt, ja of nee? Nee, niet corrupt, excellentie. Te klein. Als soldaat, zeg ik... Als een vijand tot in onze bastions kan doordringen... Dan betekent dat... Dat er een onvoldoende troepenmacht in het veld staat. Juist, generaal. Om nog maar te zwijgen over is ontsnapping. Notabene met vervalste bewijzen van het afweerbureau, excellentie. Eerlijk gesproken... Als het alleen op die ontsnapping ging, heren... had ik mogen betwijfelen of uw diensten daarin zelf niet de hand hadden. Hey, zelf, excellentie? W Waartoe? Een geheime dienst werkt met geheime methoden. Misschien ook wanneer men uitbreiding van het budget wil forceren. Ja, maar uh, wij zijn geen skripol, excellentie. Weet ik? Weet ik? U zou daaraan geen eigen mensen opofferen. Bijvoorbeeld, Quentis. Ik wijzigde mijn opinie over die zogenaamde rechtlijnige moklas terstond... De man had intuïtie. Op een haarnaar scheerde hij langs de waarheid. Want in zekere zin had afweer Quintus bevrijd. Dus uitbreiden. Goed. Maar in welke vorm? Ik zou, president Moklas, terstond drie opleidingsscholen willen installeren. Op de manier van Skripol. Eh, met grondige tests, training, instructies, eh, proeftaken, droppings. Maar en, hebben wij nog tijd voor dit alles? wanneer spionnen van de vijand sleutelposten in onze afweer blijken te bezetten... en misschien met hulp van die Quentis al zijn doorgedrongen... tot alle vitale industrieën en invloedrijke kringen. Zou dat mogelijk zijn, excellentie? Uiteraard. Zijn ontsnappen bewijst dit afdoende. U, Sherin, als direct doelwit van de vijand... hebt u mogelijk ideeën over een tegenaanval? Ik moest voorzichtig zijn... Sherin Antou, voor wie ze mij hielden, had de president in tegengestelde richting beïnvloed. Hij had ergens enig persoonlijk contact met Moklas onderhouden, zoveel ik wist. Zo half en half, excellentie. Een oorlog staat voor de deur. Dus hebben wij voor een algemene jacht op saboteurs en spionnen tijd nog mensen. Ik dacht eerder over de methode om hun bedreiging te neutraliseren. Ik zou bijvoorbeeld, om eveneens bij uw krant te beginnen... ...een persafweerdienst in willen stellen. Ja, maar... Oh. Hoe bedoelt u, Schering? Ja. Kijk, ons zwakste punt, excellentie... ...is het vertrouwen van de deelstaten in ons federale gouvernement. Dit wordt in de bladen systematisch ondermijnd. Luid wordt de plaatselijke autonomie teruggeëist. Slagen deze bladen daarin... ...houdt het centrale gouvernement op te bestaan... ...dan vormen onze deelstaten voor Skria geen militair probleem. Diverse landelijke bladen lanceren daarom elke dag zorgvuldig berekende hoofdartikelen. De vrijheid met haar morgenedities is het gevaarlijkste. Immers, uh, onuitgeslapen massas zijn juist dan het meest gemakkelijk te beïnvloeden. Ja, daar leven ze van, ja, die kleesten hier rommel nooit. Oh nee, ik deed het wel, generaal. En ik bewonderde hun emotionele ingenieurs. De achter de tekst goed verborgen manier om de deelstaten tegen elkaar op te zetten. Alles gedekt door brave campagnes tegen, zo, euh, ja, tegen zogenaamde corruptie... in het centrale gouvernement. Corruptie die overigens heus wel voorkomt. Hun ben grieven. Tot op heden zag ik het alleen als een commerciële zaak. Het beste bewijs van het tegendeel, excellentie, is dat u ons hier ontbood. De toon van dit blad, niet de feiten zelf, dreven u door deze stap. En nu nog een belangrijk bewijs. Niet de kritische list waar wij met een voormobilisatie zijn ingetrapt... veroorzaakte een schandaal... Deden u zoveelste kabinet de vallen, nee, maar de vrijheid. Wie regeert in feite de massa? Dus de partijen, dus de senatoren, dus de hele federatie. De Pentaanse pers. er oh. dan maar iemand centraal regeert, Geen overwegend bezwaar. Zolang er maar Pentaanen zijn, excellentie. U stelt dat onze pers in handen kan zijn van Skripal? Ik stel dat het er dan verdacht veel op lijkt. Pers afweer moet onderzoeken of bijvoorbeeld de eigenaars van de vrijheid eigenaars zijn of alleen maar stroommannen, waar ik overigens al vrij zeker van ben. Het blad nickt in zijn artikelen al te opzichtig op gouvernementsambtenaren, wakkert hun rancunes aan en maakt van hen informanten. Al dus putt de vrijheid uit de geheimste gouvernementsdossiers. Weet dingen die ze niet weten kan. Zie is. En hier moet u de zaak aanpakken, president ook als. Het persgeheim opheffen? Tja, als mobilisatiemaatregel zou het kunnen. Oh, daar zit iets in. Persafweer. Zeer goed, Shering, beginnen we mee. Het lijkt me daarmee nuttig een concurrerend regeringsblad aan de markt te brengen. Ja, excellentie. Met feiten. Ook uh, onaangename. Dan mijn tweede punt. Radioafweer. Daarmee had ik niet veel moeite. De ether van Pentani zat volgens signalen die er niet hoorden. Apparatuur, tienmaal zo uitgebreid als mijn onnozele ontvangertjes, moest hier tegen worden ingezet. Ja, excellentie. En dat kan zonder ons in het minste belasten. Namelijk met technisch personeel uit de particuliere sector. Grote, mobiele, semi-militaire installaties. Verdergaand zou ik generaal Treponets mogen adviseren... ...bij de industrieën grote aantallen communicatiezenders... ...voorzien van eigen aggregaten te bestellen. Zogenaamd voor uw troepen. In werkelijkheid mede voor alle federale verbindingen. Ook voor Sifil? U denkt dat sabotage op grote schaal. Kijk, ik ben sinds de ontmaskering van Quentin er praktisch zeker van dat al uw telefooncentrales, ...spoorlijnen, kanalen, sluizen, etc. ...zullen worden gesaboteerd op de dag van de kritische inval. Nogmaals, uw centraal gouvernement staat of valt met haar verbindingen. Ja, al deze onverwachte mogelijkheden voor afweer vielen mij juist door de ontsnapping van Quentes als het ware in de schoot. Maar mijn koep moest nog komen. Onze mocha, loge geworden, dronken we op. Fanny zei... Ja, het is buiten koud. Nog lang geen lente. Tja, en wat zal de lente brengen? Dit was het ogenblik. Ik zei nonchalant... Overigens lijkt het me noodzakelijk dat uw excellentie... aanstonds aan onze opperbevelhebber, de generaal Treponets hier... opdracht verleent de Melikor-republiek militair te bezetten. Nee, maar, wat zegt <coughs> u nu? Generaal Treponets liet zijn hulken haast vallen... en Vani Soto verslikte zich. De president zette zijn kopje voorzichtig neer. Melikor-bezetten? Waarom, Schering? Scripo heeft namelijk onevenredig moeite besteed om een sleutelagent te plaatsen in de stem van Pentanië, onze 5000 kilowatt zender hier in Jalo. Onevenredige moeite, excellentie. En deze dagen heb ik begrepen waarom. Niet in de eerste plaats om informaties, nee. De zender moet op de dag van de kritische invasie worden opgeblazen. Daarom geen... Ik zie geen enkel verband. Oh nee? Bezetting van Melikor, daar 800 mijl in het zuiden. Een onherbergsaan plateau in het scheidingsgebied. De zender is een politiek object, geen militair. Helaas moet ik u tegenspreken. Op hetzelfde ogenblik, excellentie, dat onze federale zender uitvalt... ...zullen de uitzendingen worden overgenomen door Skria... ...met een eigen krachtzender. Van achter dat geberg. Nee, nee, nee. nee. Bovenop dat plateau. Op dezelfde golflengte. Ja, wie zal het verschil merken? Allemaal alleen voor politieke praatjes? Voor die korte tijd dat hun blitsoorlog moet duren? Nee, heren. Voor... ...evacuatieopdrachten. Skria zal op onze golflengte en met onze stem... ...de industriële Zuidprovincie Senbassa en Hobassa in paniek jagen... ...namelijk met waarschuwingen voor massale luchtbombardementen. Gevolg, alle wegen, generaal Treponets... waarlangs uw hoofdwacht naar het front moet komen... ...zullen zijn versperd met vluchtelingen, met auto's, met wagens... ...in alle richtingen. Daar zeg je wat, Sherin. Als dat gebeurt, krijgen we geen man meer naar het front... De dus kritische legers drijven alles voor zich uit en bezetten in drie dagen half Pentanië zonder slag of stoot. En met de industrieën en mijnen in intact. Dus daarvoor zal onze regeringszender worden opgeblazen. En op het Melikor-plateau een Skria-zender in bedrijf komen. Melikor is praktisch een vazalstaat van Skria. Skripol heeft een vrij spel. Ja, maar dan moeten we wel degelijk Melikor bezetten. ...en die dubbelzender tijdig vernielen. Eerst moeten wij nog vaststellen of er zo'n zender bestaat. Juist daarom, excellentie, heb ik inmiddels al een van mijn beste agenten naar Melico gestuurd. Wie? Ken ik hem? Uh, dat vertel ik je later, wel eens van niet. Hoe dan ook, heren. Wij moeten deze oorlog niet slechts winnen, maar voorkomen. Ja, dat zeker. Die skrietliërs vechten voor een zogenaamde volksheer tot de laatste man, als ze eenmaal beginnen. Veel erger, heren. Tot hun laatste kernbom... Ik had een overwinning behaald. Eén waarvoor ik mijn handen niet behoefde te wassen. Ik had een machine op gang gebracht die zou gaan doorlopen. Vani bood mij aan met personeel bij te springen. De schuil deed op het juiste moment de juiste dingen, dat moest ik hem nageven. Bij ons vertrek hield president Moklas mij tegen. Vermoedelijk om nog van gedachten te wisselen. Zo. Ik ga er even gemakkelijk bij zitten. Hij sloeg heel onpresidentelijk een van zijn lange benen lui over de arm van een fauteuil en zakte onderuit. Dit weer? Hm. De lente komt, Sherin. U wilde mij nog apart spreken, excellentie? Alleen vragen: hoe gaat het je familie, de mensen in het noorden? Bij weer als dit voldoen ze daar nu allemaal hun tijd met jagen? Dat is natuurlijk doen, excellentie. ...is het de beste manier voor een mens om fit te blijven. Nogal vrede manier, denk ik. Als ik even mag opmerken, excellentie... ...ieder zijn meug. Bovendien, een goed jager is nooit vreed. Als u mij beter kende, dan... Als ik u beter kende. Overigens... ...wie bent u eigenlijk? Ijskoud stroomde het over mijn rug. Moklas. Hoe had hij ontdekt? Wist hij... Ik kan het ook vragen in deze vorm. Waar is Quentis? Hij wist alles. Maar hoe? Zijn scherpe, blauwgrijze ogen keken mij onder zijn borstelige wenkbrauwen aan. Onpeilbaar. Dus daarom had Moklas mij apart genomen... om mij omvallend te laten arresteren. Als ik u had willen laten arresteren, was het al gebeurd. Ik twijfelde terstond toen ik u zag. En hoorde. Een mensvreemdeling is meer dan zijn gezicht of spreektramp. En dan, uw mening over de jacht. Wist u dat Sheer in Antal niets om jagen gaf? Overigens, behalve Klef vond ik hem de laatste tijd, ja, moet ik het zeggen, steeds minder oprecht. Ergens was ik aan hem gaan twijfelen. Bijvoorbeeld aan zijn suggesties om de intelligence kort te houden. En nu plotseling u... Voorlopig heeft u optreden u gered, vreemdeling. Gaat u zitten en vertel me eens wie u bent. Ik... Excellentie, ik weet het niet. Niet wie ik ben, hoe ik heet, waar ik vandaan kom. Alleen dat ik een pentaan ben. Iets dat ik pas sinds gisteren weet. Voor een gewoon mens niet te geloven. Ik ben geen gewoon mens, Shering. Moklas was geen gewoon mens. President van een federatie twintigmaal zo groot als Kria. Ik vertelde hem alles die middag. Mijn hele verhaal. Zover ik wist en begreep. Tijdens de bijeenkomst reeds vermoedde ik welke agent naar Medica was gestuurd. Dus wie hem het laat ontsnappen? Dat er halve Quentus onschuldig moest zijn. Bijgevolg u eveneens. Nogmaals bleek hoe ik de president dat onderschat. In één opzicht overschat u mij, Schering. In dit stadium kan ik niets voor u doen. U kunt slechts uw rol doorspelen. Ook bij die insluiting bij de Skrietische ambassade. Het zal leerzaam zijn te vernemen wat skria niet van plan is. Overigens, bent u er wel zeker van dat die communicator... die u in de vorm van een gehoorapparaat draagt... aan uw wil is onderworpen? Dat rode schakelknopje kan natuurlijk alleen te uw geruststelling zijn aangebracht. Dan zou het apparaat continu moeten uitzenden. Het batterijtje zou binnen een uur leeg zijn. De volgende dagen begon de machine te lopen. Talloze contacten, besprekingen, plannen, communicaties, met en vooral zonder beeld. Lillé hanteerde soms drie toestellen tegelijk, neutraal en efficiënt. Maar in haar ogen was een licht. Als de mijne ontmoeten. Ik voelde mij een nieuw mens. In die vier dagen vorderde ook een der netelijkste projecten in mijn huidige functie als dubbelagent, namelijk ...insluiping in de skritische ambassade, uit te voeren in de vijfde nacht met elegante opening van de kluis. Maar dan, dan kwam de moeilijkheid. Alles moet toch gemakkelijk gaan? Je hebt alle gegevens ervoor en zij weten niet beter. Ja, het werkelijke probleem, Lillé. Daar kom ik niet uit. Op de een of andere manier moet ik, als ik die stukken eenmaal heb aan de staf waarmaken, maken... dat het misleidende informaties zijn. Maar hoe? Ik kan ze moeilijk vertellen dat de ambassadeur en ik tevoren de koppen bij elkaar hebben gestoken, hè? Ach, je vindt er wel wat op. Oeh, dan begint het weer... 84209. Zo. Niets vergeten hè, van wat je nodig hebt, Fien? Oh, meneer, het enige wat ik nodig heb, meneer, het uh, zit hier in mijn hoofd. Voel je wel? Hm? Ja, combinatie. Getalgeheugen. Ja. Is het nog ver, dit karwei? Uh, daar, gim. waar uh, die boeren bezig zijn. Oh, de straat opbreken. Ja, de hele alleen moet wel weer netjes zijn voor het toeristische seizoen begint. Hè? Oh, de vuile lampen hebben ze daar hangen. Ja, verblindend. blindend. Ja. ja het komt goed uit tegen lieden die naar boven willen kijken. Oh ja, wat ik jou vragen wil, Kim. Ja. Waarom moet een man als jij van de ene gevangenis in de andere terechtkomen? Want uh, in wezen ben je eigenlijk een fatsoenlijk mens. Ach uh, ja, u, u zelf hebt me voor dit karwei gehuurd, meneer. U zou de oorzaak kunnen weten, hè. Mm -hmm. Ja, maar kijk, ik bij een artiest, hè. Daardoor komt het, voel je wel. Mijn kunst is het openen van sloten en brandkasten. Mm -hmm. Ja, niet ruw, hè, maar zacht. Niemand ziet er later iets van, hè. Ja, zo'n zeefkraken en open scheuren. Oh, stijloos, meneer. Het moet elegant, voel je wel. Mm -hmm. Een zeef is een geheim, meneer mysterieus, he. als een mooie vrouw. Ja, ja, ja. Of als, als noten schrift voor een muzikant. Ja, jammer genoeg hebben ze aan mijn kunst geen behoefte. Vanavond wel, Gim. Ja, meneer, u hebt de grenscombinaties toch van de werkvrouw... die ik u heb aan Ja, Jim, ja, ja. ja Mooi. Het eindcijfer staat vast en uh, het begin stond bij benadering. Ja. Maar, uh, hoe doen ze? ja. Bijvoorbeeld bij geopende stad vergeten de bedienden nogal eens de schaal door te draaien. Mm. Ja, Dit de werkvrouwen poetsen met een soort zuur over de gesloten en de open schaalstanden. Mm -hmm. ja, daar begint het mee. Ja, maar de rest? Ja, de rest, de tabel. Nogal ingewikkeld voor leek. Het lijkt iets op een logaritmetafel. Mm. Ja. De twee tussencijfers geven een beperkt aantal mogelijkheden, hè? De beweging is altijd heen en terug, weer. Ja, ja. ja, wat een heleboel combinaties uitsluit, hè. En tweemaal hetzelfde cijfer, nou, ja, dat kan helemaal niet. Ja, maar je moet wel goed onthouden wat je allemaal gehad hebt. Ja, nou, ik zei u toch, getalsgeheugen hè? en een boel uh, feeling, hè, ervaring, voel je wel? Ja, ja, ja. ja. Misschien, weet ik een bedrijfstaat waarin aan jouw kunst behoefte bestaat. Oh, nou, dan, dan weet u meer een stuk. <laughs> Bij de geheime dienst. Spionage en contraspionage. Onder meer als instructeur. Daar hebben we betrouwbare mensen nodig die gelijk, wat je zegt, kunstenaars zijn. Oh, we, we zegt u. Hm. Ach, u bent dus niet uh, zomaar een. Een. Uh... Die kwetschuldigheid die je krijgt. De is eigenlijk echt niets kan wel wat je ziet zien. Misschien uh, kan ze ook iets doen aan jouw uh, probleem. Oh, dat zou uh, wel ja. mooi zijn. Oh, ja. Zo. We zijn er gingen. Deze gang. Ah, magistratuur van de belastingen. Oh, uh, nooit mee te maken gehad. Nee. Nee. Nou, naar de trap op. Naar het dak, daar staan namelijk mijn wachtposten. Oh, ja. U hebt toch hopelijk uh, het sleuteltje, hè? Hm? Ja, dat uh, was ik eens vergeten. Dan kon ik helemaal terug om het ding te gaan halen. Nee, sleutel heb ik. Zo af, fabriek. Nee, we hebben in die vijf dagen een erge obstakel moeten opruimen. Namelijk... Vlak naast de deur waar de kluis is. Ja. een wachtofficier. O, ja. hoe, hoe heb je die weggekregen? Hm? Ja. ja, die daar slaat een slag over als je het hoort. Luister, een van mijn werkvrouwen deponeerde een vlootje in het vertrek. Ja. Ja. Ja, met zoiets zouden we misschien de hele kritische blitz kunnen tegenhouden. Ja, een paar helikopters. Mijn kies te vol. <laughs> en maar strooien. Gewoon, stilstaan. Zo, dak aan. En dan naar buiten. Ja. voorzichtig, voorzichtig in die kiezen. Nou, deze hoek om. Ja. Het is. Het is hier wel aardig donker? Ja, geen maand, des is te de beter. Ja, pas, pas, pas op, pas op, daar niet over. Nee, nee, nee, ik zie ze wel. Blanken, schuin naar boven. Ja, die hebben we ingelegd over het prikkeldraad... dat ons dak afscheid van de ambassade. Zo. En nou dat tegenop. Wacht, hoor. Operatie safe. Overigens, is het safe? We zijn hier al een uur of twee, chef. Hm. Niks gemerkt. Luik? Niet verrendeld. Ja, en wist u dat hun benedendeur met vier sloten is verzekerd? Vijf, Bernice, vijf. De wachtposten, beneden. In het gebouw? Hm? Het is nu uh, 0 uur 15. Kan er dadelijk weer een langskomen? Altijd tijd het tijdschema nog klopt. Ik zal het controleren. Nee, niet luik openmaken, niet. <laughs> Als ik dat doe, hoort niemand het, chef. Geloof ik zo. Maar de koude deur zat naar beneden. Die waker zou de tocht voelen en merken dat het luik open stond. Leg je oor erop. Hoor je het even goed? Ja, ik ben al bezig. Stil. Stil. Ik hoor erheen. Ik luisterde mee. De waker kwam po tot onder het luik. Hield stil. Hij had zijn kaart in de controleklok gestoken. Het eind van zijn ronde. Dan moet hij weer weg. ja. Hij controleert het gebouw en de klok controleert hem. Ja, yeah. en op de duur doet hij alleen zo rond om een kaart in een prikklok te kunnen steken. Secretius, automaten. Ja. Klop je tijd hebben? Haast op de seconde. Mooi. 25 minuten voor hij weer Nee, ik zeg automaten klaar. en nu gaan wij op onze seconde letten. Het lukt mannen voorzichtig af. Gim, Gim, heb je je schoenen uit? Ja, bedankt. Mooi. ...en nou allemaal luisteren. Ik ga samen met Giem. Als we de deur zijn, luik dicht. Ja. Als we terugkomen, kloppen we drie keer. Zachtjes. Dus één van jullie houdt zijn oor constant op het luik. Mag het ook een ander oor zijn? Stel. Giem en ik daalden af langs een trapje. Voorzichtig werd het luik boven ons weer gesloten... Wij waren in de ambassade. En nu de weg. Ja. Het een groot gebouw. Hier. Deze kant op. Oh, ja. Het, het licht hier in de galle het is een uh, nadeel. Ja. Nou, daarheen. Die zijn gang hier. Ja. Oh, ja. ja. Deze deur. Pas op. Ik doe hem open. Het pieppad is vlug. Ja, vlug. Geeft het mistige kraak. Hm? Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, dat hoef ik u in ieder geval niet meer te leren, hè? Wij waren in een klein vertrek. Voor ons was de kluis. Ik gaf Gien de benaderingscijfers. We hebben een goed kwartier, Gien. Als we het niet halen, gaan we terug. Ja. En proberen het na de volgende ronde van de nieuwe wacht, oké? Okay? Ja. Ja, je moet me niet afleiden. werkte geconcentreerd. tastte met zijn gevoelige vingers de schalen af en draaide heen, terug, heen, opnieuw, sleutel. Iets verder, heen, terug, sleutel. Intussen bracht ik mij het hoofd over mijn onopgelost probleem. Wat ik in de kluis zou vinden, wist ik. Eén van de twee mogelijke aanvalsplannen. Of via het centrale dal, het moeilijkste... Of via de zeezijde langs de landengte van Tatos. Een langere route, maar gemakkelijker. Aanwijzingen, welk plan de Skritisch generale staf niet zou volgen, lagen hier voor mij gereed. Maar hoe kon ik dat bewijzen? Daarvoor moest ik de kunnen aantonen dat Skripol ze ons had laten steren. Aantonen ja. Maar hoe? Dit moet het dan zijn, meneer Chirin. Nog een keer sleuteltje omdraaien. Ben je er nog wel zeker van, Gim? Alsjeblieft. Open. In tien minuten. Mooi. Mijn fotoapparaat was niet groter dan een lucifersdoosje. Snel en systematisch kopieerden we alles wat er in de safe zat. Gim reikte mij de stukken aan en legde ze na weer op dezelfde plaats terug. Daaronder ook het document waar het om ging. Kennelijk richtlijnen ter coördinatie van sabotageploegen in de rug van onze verdediging. Eén blik was genoeg. De hoofdaanval heette te komen via het centrale dal. Maar ik wist van de dode Boratis dat de, de Matorfabrieken, de grootste van Skria, tanks van niet meer dan 40 ton produceerden waarmee de schrediers nooit door onze fortificaties konden breken. Maar met deze gegevens wilden ze ons suggereren van wel. Alleen, hoe moest ik dit misleidende document als zodanig aan de kaak stellen? Ik dacht erover na toen... Dit was het laatste papier, meneer. Meer is er niet. Heb jullie nou wat u zocht? Ja, ja. Ja, dat heb ik, ja. Oh, mooi. Dan poppetje gezien, kastje dicht, en wij wegwezen. Wij waren nog net op tijd op het dak. En gingen de weg terug die we gekomen waren. We stonden in de Magisterallee. Ik had nog geen oplossing voor mijn probleem gevonden. En toch spookte er mij iets door het hoofd. Wel, wel, meneer uh, Scherin. Dat is dan dat, hè? Ja. Uw werk, van deze nacht, was vakwerk. Oh, ja, ja, ja. Luister, als u de kracht kunt vinden... In een paar weken geen, uh, ik zeg, een particulier initiatief te nemen... en uit de moeilijkheid blijft... dan kan ik u intussen als instructeur invoeren in onze dienst. Oh. Wat dacht u ervan in die Dat alvast vast een, uh, een leergang te gaan samenstellen, hè? Ja, dat zou ook uh, mooi kunnen doen... En behalve oversloten weet ik nog wel meer dingen. Hoor. Mm -hmm. Je hebt trouwens ook een uitnemende opmerking gehad. Ja, kwestie van aanvoeren misschien. Ik nou bijvoorbeeld de karwei van de straks. Hè. Zo. Ja, ergens uh, zit er iets scheef. Hè. Ja, ik kan het moeilijk redeneren, maar uh, ik voel het. Voel je wel? Scheef zeg je? Ja. Wat voel jij als scheef? Nou, die kruis, die was zo groot. Hè. Waarom zo groot? Een licht ging weer op. Ik had het zelf ook aangevoeld. Maar niet de sieve was te groot. De inhoud was te gering. Was de verdere inhoud, meneer Schering? De moeite eigenlijk waard. Misschien, uh, dat is het. En zonder uitzondering waren het zaken die we al wisten. Oude dingen of uh, onbelangrijke. Ja, maar dan... Uh... Ja, het is onzinnig natuurlijk, maar uh, dan moeten ze uh, op ons hebben gerekend. Juist. Oh, dus dan is alles nog voor niks geweest? Onder al die rommel was één belangrijk document, zien. Ja, ja. Kijk, meneer Schering, uh, ik uh, bel wel niet van uw stil, maar ik uh, begint toch iets te begrijpen. Ze hebben ons dit ding laten stelen en, en, en dat betekent... Een pak was van mijn hart gevallen. Hier had ik het bewijs dat ik nodig had. Het eerste wat ik deed bij terugkeren op de dienst was... Je denkt. Heel anders. Je hebt toch wat je zocht? Jazeker. De negatieven zijn allemaal weg naar het hoofdkwartier. Maar zeg vooral één ding aan Preponets. En hiervan hangt alles af. Het bijkomstige materiaal was gering. Oud nieuws. En afweermatig volslagen onbelangrijk. Zo onbelangrijk. Dat, is, dat... betekent dat soms dat. Dat ze ons hebben laten inbreken, Berlamon. Zegt het vooral tegen Triponets. Het materiaal suggereert ons een aanvalsplan via het centrale dal. Dus in werkelijkheid... Komen ze via de landengde van Tato's? Het meest waarschijnlijk trouwens. Vertel er vooral bij dat ik van Boratis al wist... dat de Matorfabrieken geen zwaardere dan 40 ton tanks leveren. Dat bericht moet juist zijn. Anders had die zieke man zich nooit met de opbrengst... ...hier in Pentanië kunnen vestigen en dat wilde hij namelijk. Met elkaar is het duidelijk. Ze komen met snelle lichte divisies over Tatos. Hebben ze nog steun van hun scheepsartillerie bij de doorbraak? Breng het over, Berlamon. Reken maar. Ik snoot treponets op. Ja, vannacht nog. Leef lang. Ik had Skripol een beslissende slag toegebracht... ...en dacht erover na... ...onderweg naar mijn Villa Tegitis... Ik had een radioafweer via het ministerie van Communicaties gegrondvest. De persafweer was met haar onderzoek begonnen. Het journalistengeheim opgeheven. Ik had een memorandum van 40 pagina's ingediend... over opleidingsmethodieken voor de nieuwe scholen van Vani Sotar. Er bleef nog zoveel te doen. En alles moest snel. Heel snel. Want elke actie die ik tegen skripel ondernam, verhaaste mijn ondergang. Elk ogenblik kon skripel toeslaan. Dus iedere dag, ieder uur was winst. Ik kwam om twee uur s'nachts in de oprijlaan. Stopte voor de villa. Stak de sleutel in het slot. En ik herinnerde mij die donkere vooravond nog maar zo kort geleden waarop ik voor de eerste maal binnen tot. En merkwaardigerwijs herhaalde zich de situatie van die eerste avond. U goed, ja, dank u. Overigens, meneer, als ik mag opmerken, bezoek dat ongezien wenst te blijven wachten op u. Reeds geruime tijd. Oh, zo laat nog? Nou, maar Sim, hoe is uh, dat bezoek ditmaal ongezien naar mijn leeskamer geklommen? Ditmaal niet geklommen, toch afgedaald, meneer. Naar de benedenvertrekken. Had uh -huh. ik u voor mag gaan. Beneden was ik maar zelden geweest. Daar waren de keuken en de personeelsvertrekken... waarvan verschillende ongebruik moesten staan. meneer meeruren. Hi. Dus hier is je apparatuur waardoor je met je connecties keuvelt. Ja. Daar voor u, meneer. Naar hmm. bezoek. Bezoekers, meneer. Het zijn er twee. Ze zitten beide rustig op een stoel, elk in een kamerhoek. Achter u. Hey. Vreemd bezoek, Moratim. Met pistolen? Slordig, hè? Wat wankt de heren? U te beschermen, meneer Schuren, tegen de gevolgen van een fout... die u, uh, hoewel onwetend, hebt gemaakt. Ach, zijn je twee zitbeelden daar doof stoommaat zien? Of uh, mag je het alleen uitleggen? Ik alleen, meneer. U hebt vannacht een document verkregen uit onze ambassade... Dat was niet de bedoeling? Integendeel. En u zond de negatieve naar de Pentaanse staf. Maar u belde hun verbindingsofficier Berlamon uit zijn bed. Ach, nu komen we aan mijn fout. Ja. U vertelde majoor Berlamon... dat de plannen niet onze werkelijke waren. Uw fout is dat u voor u officier Berlamon inlichtte... niet ver genoeg had doorgedacht. Let wel over de verdere inhoud van die kluis... ...over de vraag of hij u wellicht opzettelijk in staat stelde... ...dit document als vals te presenteren. Je bedoelt, die ouwbokke inhoud van de kluis? Die was niet toevallig. Inderdaad, meneer. Ziet u, wij wisten namelijk dat u ons zou verraden. Dus deden wij het omgekeerde van hetgeen u verwachtte. Wij speelden u ons ware plan in handen. Dus... Dus... Dat was het. En u hebt, zoals voorzien, ons originele plan als misleidend aan uw staf gepresenteerd. Maar. maar een aanval via centrale dal nonsens, mocht daar trap ik niet in. De Matofabrieken die. die leveren inderdaad geen grotere tanks dan 40 ton. Maar sinds enige jaren hebben wij in Skria ook ondergrondse fabrieken. Met productie tot 100 ton. Ook dat nog. Wat moest ik beginnen? U zou bijvoorbeeld kunnen beginnen... ...meneer mij uw gehoorapparaat terug te geven. Het heeft zijn dienst gedaan. Wist u dat het sinds een paar dagen van een kernbatterij is voorzien... ...en over genoeg energie beschikt om... Dus... Dus toch? Die president Moklas waarschuwde u nog. Dus dat was de oorzaak. Jullie hebben me dus een week lang afgeluisterd... De ontvangst hier, meneer Sherin, was voortreffelijk. Oeh, ik had me wel voor mijn hoofd kunnen slaan. Dat zeker. En juist dat bracht me plotseling op een idee. Immers, Martsie had één ding vergeten: ik was niet de slappe Sherin Antow, maar een door Skripo getrainde vechter. Ik moest hieruit om de staf te waarschuwen voor ik werd geliquideerd. Bij mijn slagring kon ik niet zo goed komen. Daarom haalde ik het gehoorapparaat aarzelend uit mijn zak en zei... Jullie plannetjes met mij beginnen me duidelijk te worden. Genoeg om te begrijpen dat ik er dit apparaat niet meer bij nodig heb. Zo is het, meneer. Ja. En voor of iets bedacht was... ...gaf ik hem met de ding en klap dat hij van suizen bode. Smeet hem in een bliksemstelle beweging... ...vier meter de kamer door, achteruit... ...op de knieën van de man... ...in wiens schotsveld ik zat. Oké! Okay. Maar op hetzelfde ogenblik... ...dat de andere man schoot... viel ik lang uit op de grond... ...en bleef liggen. Nou, chef. Dat was maar net. Ik heb hem. Ja. Beste keer. Vraag hem weg. Ze kwamen uit hun hoeken naar mij toe, bogen zich over mij heen waarop ik gewacht had. Als een veer spande ik mij, tackelde de een met mijn voeten en de andere met mijn handen. Ik griste mijn slagring uit mijn zak en. Pas op, chef! Vertreden, Martien! Sal, eh. pak aan! Een slagring is een van de gemeenste wapens in een handgevecht. Hij viel om als een blok. Ik graaide naar een op de grond gevallen pistool, kreeg het te pakken. Handen omhoog, jullie! Miskameraad! Laat dat pistool vallen voor ik je zeer doe. Dank je. Ik bewaar hem als aandenken aan je bezoek. Oh, wacht, nog een feestganger. Ja, kom maar binnen. Hij kwam binnen. Maar zijn pistool was niet op mij gericht. Toch in de rug van iemand die hij voor zich uitduwde. De arme samgebonden. Lili? Lili! Lille. Ook zij wisten veel. Dus hadden ze haar hierheen gelokt. Ik stond schaakmat. We kregen onze mantels en kappen. Eén maakte Lillee's touwen los. Ik begreep... Ze zouden ons niet liquideren. Vermoedelijk gingen we de weg van Zorak. Zorak die zogenaamd met zijn auto verongelukte... Martzien was inmiddels overeengekomen. U kunt dit vertrek verlaten. Ja, meneer, mevrouw. Je oog ziet er wonderlijk uit, Martzien. Je hebt geweend. Over uw land, meneer. U had iets beters verdiend. Maar Skria gaat voor. Naar buiten met ze. Voor een kort nachtelijk ritje. Zoiets als Zork? Zoiets. Uw liquidatie zou ons ontrieven. Men zou in deze film naar, naar u komen zoeken. en althans iets van uw ongebruikelijke apparatuur vinden. en dan gaan twijfelen aan uw laatste, ons zeer welkome onthullingen. Ditmaal maakten ze geen fout. Een stiflantaarn wierper flits door de donkere nacht... op de beregende lak van de auto. De mijne. Wilt u instappen? Huh? Graag. Het is geen weer om te lopen. Zoals u weet hebben uw portieren een dubbel slot... dat bij geval kan dienen om de inzittenden inzittend te houden... en tegelijk de veiligheidsramen te vergrendelen... Ook dat waarachter de bestuurder zit. Wanneer, je vrouw, leef lang. Leef lang? Hoe kort nog? Wat gaan ze doen? Ja. Zolang we rijden, loopt er nog los. De enige van ons die nog vrij is, is Quintus. Quintus? Nee, Lily. Mijn oorzender was vervangen door een die steeds uitzond. Skripol. heeft dus alles gehoord wat je hebt gedaan en gezegd. Ja. Ook mijn gesprek met Moklas. Skripol wist waar Quintus heen ging en waarvoor. Hij is rechtstreeks in de val gelopen daar in Melikor. Dan weet ik het niet meer. Wat ik weet is... dat er alleen een chauffeur met ons is meegestuurd... Dat is ook verrassend. Ja, waarom? Nou. Combineer dit eens met de richting waarin we gaan. De richting van. Bernat. Mm -hmm. In de Wago? er is nog vier uur rijden, jullie. Nee, straks komen we aan de Ila. Een pontveer. Misschien. op de pont? Nee, op de pont, nee, nee, nee. Daarvoor nee. is het al gebeurd. Je meent dat we. daar. ...in het water worden gereden. Ach nee, niet met een grote plons. Nee, nee. Onze chauffeur mag niet meer verdrinken, Lili. Eerst moet hij zich in veiligheid kunnen brengen... ...en later, als wij er niet meer van kunnen profiteren... ...de buitenontgrendeling van onze portieren losleggen. En dan pas misbaar maken. Ja, maar... ...hoe moet dat dan? Ach, heel eenvoudig, Lili. De Ila is namelijk sterk gezwollen... Luister, er zijn drie verschillende afritten in de stenen kade... waarvan er één helemaal onder water moet staan en de tweede half. Zie je, in het duister vergist de chauffeur zich... en neemt simpel de verkeerde afrit. Zo rijden we dan zachtjes het water in, zonder ondersteboven te vallen. Ja, en de chauffeur kan alles op zijn slofjes afdoen. Hadden we maar iets om die dikke veiligheids kapot te krijgen? Ja... Daarvoor wordt het wel zo'n beetje tijd, ja. We zijn nog vlakbij. Stukken. Mijn ja, met struiken. Ja. Hier zouden we iets moeten proberen. Je bent alles kwijt. Ze, ze hebben je helemaal gefouilleerd, alles afgenomen. Ja. Of een paar kleinigheden in mijn overjas, ja. En mijn lakschoenen. Ach, die zacht leren schoenen. Je zou niet eens meer kunnen hardlopen. Ik zou ermee kunnen schoppen, Lili zelfs door een muur, al ik daar zin in had. He? Luister, luister. Want onder dat zachte leer... zitten neuzen van panzerstaal. Oh, schop hem die uit, kapot. Ja. Ja, wacht. Ik had er wel een beetje opzij. Hè? Ja. Als ik wat horizontaal kom... dan heb ik meer ruimte om uit te gaan. Ja, ja. Als die bestuurder mag... niet tegen een boom donder. Oh, kijk! Pas op je hoofd! Ja. Oh. Ach, mijn kop heb je, je bezeerd. Ik klop al tegen die rand... Er rende verschrik. Overend, Lillie. Kom. Hij springt te de wagen. Ik Nee, wacht, wacht. Hij maakt het portier los. Let op. De chauffeur stond voor ons. Zijn stiftlantaarn scheen ons in de ogen. Hemzelf zagen we niet. Maar des te beter... het koude glimlicht van een pistool... dat hij op ons hield gericht. En... ik kon zo vanuit de wagen niets doen. Zelfs niet op onze korte afstand minder dan een meter. De man bewoog niet. Hij stond doodstil. Lillets hand schoof zich in de wijnen. Ze drukte haar gezicht tegen de mantel. Het was... alsof ze afscheid wou nemen. Wel, vriend... Heb je dus toch afgezien van ons ongeluk? de gevolgen voor Skripol? Van zo'n slorige liquidatie, hè? En toen sprak de man, sarcastisch aansnijdend... de volgende verbijsterende woorden. Integendeel, ik besef dat juist bijzonder goed, meneer Shirin. Quintus! in de ambassade. Dit was het achtste deel van dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karel Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos, Gerard Hartkamp, Lillé Vicharone, Sherin André van den Heuvel, Resident Moklas Huip Horizont, Treponet Maxim Hamel, dubbelspion. Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans, geregisseerd door Leon Povel. U hoort vanavond het negende deel, Tussen twee vuren.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 er is niemand. Ja, hij dacht van wel. Je hebt hem toch niet. Wel, nou, nee. Als je langer drukt met die duimen, dan... Ah, hij komt toch weer bij zijn positieve. Wat is er gebeurd? In de auto, Quintus. Wat hebt u met me gedaan? Goed. Zo. Wat ik gedaan heb? Hè? Het bewijs geleverd, Quintus. Je was immers niet overtuigd, hè? Oh.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 Hoe kunt u ze nog overtuigen nadat ik... Oh... Quintus, je hebt nog meer bedorven? Ik heb vanavond laat nog treponets opgebeld. Wat? De ja, treponets laat die vingerafdrukkaart nu nagaan. Hij gaat met alles naar Moklas. Misschien zit hij al. U komt er nooit door. Ja, ik zie het. Dat het plan echt is.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 Wil ik eerst iets bereiken, dan moet ik vrij man blijven. Nou, ik zit nu op jouw plek. Gwendis, ik rij weg. Oh. Hier, uh, neemt u dit pistool weer. Ik had er nog een. We gingen over het pomptveer van de ILA...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 Hé, hey, Schipper. Waarom is er zo weinig licht? Het he, he, is een gelukkig verjuistering, meneer. hè? Huh? Zo is de sterf twee uur op de radio. Voorzorg. Niet gemakkelijk anders, hoor. Zo'n schuiter er goed in te steken. Wel, eh. Uh, Leef lang, meneer. Leef lang, Schipper. Vier uur kon ik rijden voor de dag aanbrak. Lillet zat naast mij. Quent achterin. Dit is de weg naar Bernat. Wil je daarheen? Huh? We moeten zo ver mogelijk weg zijn voor het licht wordt. Zouden we niet bij een klein dorpje op een boerenhoeve? Nee, daar kunnen we niets uitrichten. Maar weet u dan waar u heen wilt? Ja, dan moet ik over nadenken. Wat ik in ieder geval wel weet is... ...dat zo'n gauw het licht wordt dat deze kark ergens moeten dumpen. Liefst tien meter onder water. Ja, en het lamme is het gevaarlijk stellen hier alleen achter ons... ...maar ook voor ons. Dus heeft overal over handlangertjes met zendertjes. Dit is richting Bernab in Devago. Of wilt u nog verder, bijvoorbeeld Murrilee? Dat ligt nog meer noordelijk. Dat was het, noordelijk. Onbewust had voor mij de richting reeks vastgestaan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 Jazeker, als hij was geliquideerd... dan hadden ze onze verwisseling veel eenvoudiger kunnen opzetten. Maar die foto leverde met bewijs... dat hij in levende lijve in de omgeving moest zitten... waar ze hem van nabij kennen. Zeef de mogelijkheden... en je komt uit op Trilis, zijn familielandgoed. Ik denk dat ik nu ook weet waarom hij weg wilde. Hij had iets, zijn stem, een kwaal, denk ik. Maar hoe dwong hij Skrippel hem te laten gaan? Zomaar. Hij heeft overal hun saboteurs geïnfiltreerd. In industrieën, spoorwerken, de centrales. Daarom. Hij wist dus te veel. Die misselijke verraaier. Serin? Hm? Neem oh, niet kwalijk. Nou, oh, die naam, dat moet ik maar zo lang weer lezen. tot ik ooit mijn werkelijke naam weet. Ik kan in elk geval redelijk voor hem doorgaan. Hè? Daarom, luister. Je zou zijn plaats kunnen innemen. En dit keer helemaal. Ja, en die schoft krijgt alleen maar zijn loon.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 Ze zijn een van de leuningstukken aan het vernielen. Net wat we nodig hebben, Juist. Die hekjes schuiven we dan even op ja, maar als er dan maar niemand ja. aankomt. Ah, nee, het is best half zeven. En we hebben het maar even nodig. Zo. Nou, uitstappen. Echt uitstappen. Ah, ja. Zo, even meehelpen. Ja. Even die hekjes opzij zetten. Ja. Pak je wat andere? Ja, ik neem het. Ja. Zo, ja. En nou de wagen. Nou, weer jongens. Ja, kom. Hangen, hangen. Dat, als die maar niet blijft hangen ja. achter zijn voorwielen. Nou, daarom duwen. Vlug Vlugga nog even. Ja, Los. Ja, hij gaat, hij gaat erover. Nee, hij blijft hangen. Hij blijft. Nee, nee, nee. Ja. ja. ja. ja. Ah. Zo. Nou, wel, we komen het hem, hè. 1-0 voor ons. Ja, nou, de hek is weer op zijn plaats. En dat ja. is dat. Ah. Hm. Pfft, ik ben gauw. En wat nu? Nou, aan een uh, hotel hoeven we niet te denken. Nee, dan hebben ze ons zo. Geen tijd voor te slapen. Als die militaire situatie staat op springen... ...we moeten dus zo gauw mogelijk naar Trijlegs komen. Daar ligt de oplossing. Ik voel het. Overigens, wacht even, jongens. Hier. Dit inslik. Wat zijn dat? Om die slaappillen. Jij ook in, Willy? Ja, dank je. Maar, maar, nu heen? Om te beginnen, pre -kolen. Even deurstappen, jongens. Kom.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 We, we zouden er dus deur kunnen kruipen, één voor één. Ja, of er overheen springen. Ach, springen. Dus als ziet hier pal naast, als die ons verrast bij een dergelijke vertoning. Kom, de spitsuur maar afwachten. Dan zouden we tenminste niet opvallen. Ja, wachten is het laatste van we behoefte, je. Maar? Hè? Stil, schrommelen in mijn voeringen van een overjas. Die hebben ze vergeten leeg te halen. Kijk. Uw stif Waar is die groep voor... Nou, dat zou ik je laten zien. Kom mee en kijk hoe ik het doe. Ik hou die lantaarn gericht op het lensje. Kijk. Zo ga ik erdoor. Hier, Lee. Ja. Nee, pak ja. die lantaarn ja. en hou het licht op het zelf. Zo? Ja. Oh je ja, begrijpt het. Hier kent het lantaarn. Ja, ja. Dat is mijn beurt. En dan. Elmars. Je hey. begrijpt het.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 Volle bepakking, voor het zuiden. Mobilisatie, vannacht om drie uur. De aanval van Skri, Nee, nee, nee, dat nog niet. Tenminste, daar staat niks van. Hoe die ons onder de voet denken te lopen, snap ik niet. Om de als ba! Ik weet niet, Repos, ik weet niet. Het is hier een beroerde rotbende. De federatie, het lijkt veel, het is niks. We staan los aan elkaar bungelende residentschappen, rectoraten, districten, dat is het. En de federale regering, corrupt tot en met. Hier, hier, hier, hier, dan moet je weer eens even lezen. Ja, ja, ja. En waar had ik het, uh, hier, tweede blad. Okay. Oh, die vent, die zo'n voetje was uit het bewahringshuis. Spion, hij zat notabene in ons afweerdienst. En weet je wie hem voor de honden heeft gegooid? Hier, hier staat het, zijn baas, chef van onze hele contraspionage. Ja, tenminste, wat goed? Goed? Die chef was heeft ons krippel. Hier, staat het allemaal. Roepen krijg, staan bij de staan. Kijk eens, vol. Wacht even, raampje. Uh, hou ze eruit jongens. Ze in. Klappe, ja, ze is er. Ja, even Even zonetje. Ja, honderd jaar geleden hebben we het ook gedaan. Ja. En zonder dat mooie vrede aan het element. Ja, dat kunnen we nog, hoor. Ja, dat kunnen we, zeg ik, jullie. Ja. Quintus, Lillé en ik, we keken elkaar aan. Ik voel een bok in mijn keel... Pentaniërs, mijn mensen. Lange ruwe kerels en moedig. Maar thans heeft Pentanië meer nodig dan moet. Namelijk een ontzagwekkende organisatie. Als die we over Skria beschikte. Wat zou van ons overblijven op de dag van de invasie? De zender opgeblazen. Evacuatieorders via Skria. Verwarring in de zuidprovincies. Massale sabotages van onze mijnen, industrieën, centrales. 100 ton stengs.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 Te kijken naar de reizigers. Als neven die een rijke oma wordt. Dan weten ze dat wij hierin zitten. Oh nee, nee, nee. Kunnen inzitten, kwentis? Als we er, er zeker van waren, dan hadden we er een paar op de trein. Maar hoe dichter we bij Morilee komen, hoe meer gevaar je loopt. Hoe verder we komen, Lee, hoe dichter ik bij mijn doel ben. Bovendien heb ik tijd nodig om jullie te prepareren op de rol die we straks te spelen hebben. Willen we tenminste heel huids door dat eindstation komen. U weet een methode? Ja, verschillende, Kwendis. Je denkt...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 Het artikel is zelf, ja. Maar daar zit ik voor. Het had nooit geplaatst mogen worden. Nooit. En waarom niet? Ja, dat, dat kan ik u niet uitleggen. Het is een ramp, de ergste die maar mogelijk is. Dat kost me mijn kop. Dat, dat kost me... Wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. Wat was dat? Wie? Eigenaar. Over dat artikel van vanochtend. Huh, plotseling een angsthaas geworden. Het lijkt als wel een vriendje van die mooie sere in ja. Maar geen nood. Alleen al door zijn vlucht heeft die verrader de waarheid van ons artikel onderstreept. Hij. Huh. Ze zullen wel ijverig naar hem zoeken. Ik neem aan dat de recherche wel alle stations zal hebben afgezet. Reken maar! Moriné! Moriné! Mobilisatie! Liste vrijheid! Moriné! Moriné! Chef, komt de restpionage, plechts krieg je als de Moriné! Moriné! is de mond was de En opletten. Die stonden een chaos op de perrons met die konfooien. Toepenverplaatsingen. De veerentroepetrein langs. Uit het noorden. Kiroka. Mobilisatie. En die verrader hem gesmeerd. Nu hij zijn werk gedaan heeft. Nee, hier heeft hij niks verloren. Hij kan alleen naar Skria zijn gegaan. Naar het zuiden dus. Ja, bovendien kan niet moeilijk dat hier zijn gekomen zo gauw. Van jaar op af is het meer dan 400 mijl. Die krant kwam vanmorgen pas uit. Die krant is meer waard dan een hele spionagedienst, dat zie je mij. Maar... Nou, zo voortletten. Er komt niet veel volk uit die trein. Ja. Het signalement: een man en een vrouw, hoeveel zijn er niet die er hetzelfde uitzien? Uh, neem bijvoorbeeld die twee daar. Nou, die vrouw lijkt er wel wat op. Hoor. Nou, je kan een cadeau krijgen. Hoor eens, we komen van een ja, nachtfeest thuis. Een feest, terwijl nota bene de mobilisatie wordt afgekondigd. Ja, kom je nou, kom je niet, iemand eruit, we nou, zijn er. Onder de roes, versmeerd, losse haren, duig, feest te vieren. Ja, ja, ver. Oh ja, lala. laat me, nou laat me, ik, ik laat me zo lekker. Wat, wat, zijn we er? We zijn er, ja. Nou, ja, nou daar moet ik op zingen, daar, op zingen. Oh, zingen. Oh, zingen. Dat in je groene tuinen. De federatie om elf uur in de morgen en nog laveloos. Ik kan niet uit de wagen. Wacht, ze haalt er eentje aan. Hé, hey, hallo, mooie jongen. Help eens een handje. Ik kan dat niet uitkrijgen. Ik heb geen tijd. Ik weet voor iets beters om hulp te verlenen. Heer, hey, u zit er wel aan mobilisatie, is? Oh ja? Hé, hey, ken ik het soms helpen? <laughs> nee. uh, hadden die bruiloft moeten afzeggen in Tilaco? <laughs> die is ik zeker ook niet gisteren? <laughs> hey, ik heb wel genoeg over moeten slikken onderweg. toe helpen nou. Hoe eerder hij nuchter is, hoe jullie hier mogen hebben. En met plezier. Oh, mijn ruggengraat sleept zo wat over de grond. Ja, het signalement komt er wel bij. Maar onze man kan niet tegen drank. Trouwens, uh, de vrouw moest een beschaaf type zijn, staat in de toelichting. Uh. Wat daar aan komt, dan kunnen we wel afschrijven. Nou, wachten. wachter. Hou hem nou vast, jongen. Ja. Hij eh, doet je niks, doet je niks? Hé, ik doe niks, joh. Hé, hé, hé, Laat ik nou. doe helemaal niks. Hè. Geef mij nou maar een vat vol, jongens. Ik doe alleen maar wat ja, je... Hé, hé, hé, wie ben jij? Hé, hey. moet oh, is... je met me wijn. Kri Daar nou heb ik er zat van, hè? Oh. Die grote bekken, dat gezin, de hele weg naar huis. Ja. Het zit me tot hier. Hey, mooie jongens, hè? Ja. Zwaait je met z'n ja. Oeh. Is het Midden in die, die knaapse snuit. Ja. Gaat ze kap. Nou, zijn benen nou gek geworden meneer? Ik probeer u te steunen. Als u zo flink bent, gaat er maar eerst op uw eigen benen staan. Heer. Heren, heren, heren, alsjeblieft help u mij met deze dolle man. Ik heb geen tijd, ik ben op weg naar mijn regiment. Hé hey, stop, wat moet dat allemaal? Stom, dronken, terwijl elk goed bent aan u nuchter te zijn. Als je vechten wil, neem dan dienst. Dat is mobilisatie. Lelijke, zatlap. Kijk nou eens. Ik heb jongen een bloedneus geslagen. Be en als jij niet direct je een bek houdt, dan, dan laat je schieten. Be Maak ik met hem mee? Oh, oh, oh, hartje, mijn lekker hartje. Je valt het helemaal verkeerd op. Het was toch een ongelukje? Nee, oh, meneer, ja, oh, meneer, het oh, oh, was een ongelukje. Oh. Ik bied u mijn excuses. Je ligt, je olden, hou vast. Mijn excuses. Heer, hé, hey, uh, jullie. Heren, heer. U bent mijn getuige. Ik heb mijn excuses eerlijk en, ja, ik ga dienst nemen bij zo'n vrouw als ik weer helemaal op kan staan. Oh, <laughs> dan wist ik is niet van tevoren. Yes. Hey. Oh, oh, yes. <laughs> ja. ja. Zeg, ik mijn een stageur. Oh. Eh. Wat? Wat ik eh, vragen wil, meneer... Uh, Merdoké. Merdoké. Meneer Merdoké. Of u een klacht wenst ja. in te dienen. Huh? Ja. ja, dan sluiten we hem direct op. En met genoegen. Nou, u zou me <laughs> een groot plezier doen, werkelijk. Hé, zeg, jij, jij mooie jongen. Wat dacht jij, van een mokaat, hè? Nee. Om, om even goed wakker te worden, hij Voor nee. je soldaat wordt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, een, een klacht, heren, ik? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee geen aanklacht. Uh, oh. Jij bent ja. een fijn dan Joven, Joven. Ja, he? ja. Medic, he? Maar ja. weet je, medico. Jullie ook. Hé, heren, eerlijk, hoor. Mijn hand erop, oh. hoor. Ja. Hé, hey, wees hier. Nee, nee, nee. Nou, we, nu gaat die handjes ja. geven. Ah. Rek uit, jullie twee. Nou, ze leggen even, om niet te vergeten. Wat zo? Is een vestzak. Nee, nee, nee, die, die andere. Nou, goed, nou goed. Meneer Marbeke. Ja, alsjeblieft. Ja, dank u. Hé, hey, hé, hey, mooie jongen. Doe me nou nog één lol, hè? We stel even een auto. Wacht, wacht, even kijken waar zijn geld zit. Waar zeg ze, je, geld? Ja, ja, geld, hè. Dat heb ik nog, hè. Ik heb wel dit geld, hè. Nou, je kom mee, zeg. Kom even. Ja, ja, ja, als je je maar rustig houdt, hè. Als je je maar rustig houdt. Tja. Ja. Ja. Zo kwamen we in een huurwagen. Quintus was zijns weegs gegaan. We waren erdoor. Erdoor. De auto had een klein tv-scherm voor amusement van de passagiers. Er was muziek. Lillee maakte het als luik haar gezicht schoon. Ik was bezig mijn verfomfaaide kap uit te deuken. Plotseling stootte Lillee mij aan. Het beeld, let op. Attentie, attentie. Federale politie.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 Je voelt je toch wel goed? Nee, nou, een beetje flauw van de honger. Ja, maar eerst gaan we onze vakantie voorbereiden. Met, uh, met andere kleren, ja. Onze kleren. Dat was het enige waarop wat ik me werkelijk zorgen maakte... toen we door die stationscontrole moesten. Oh ja? Mm -hmm. maar waarom heb je daar niets over gezegd? Nou, het leek me beter. Zeg, je was overigens mistelijk.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 ...en het oudste van hele Diwago. En het rijkste, ja, ja, ik weet het. Identiteit, afkomst, mijn Het kan een last zijn, hoor. Zeker op een huwelijksreis. Daar. Ziet het u ze? Door het raam. Aan de overkant. Reporters. Mm -hmm. Ja, ik kon ik ze maar kwijtraken. Een ram, geloof me. Er, Er is een achteruitgang. Hij... Oh, dat zou prachtig zijn.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 Uw achtergelaten kleding. Welk adres daarvoor schikt u het beste? Dat op uw certificaat? Uh, uh, nee, nee, nee. Mijn nou, ouder zou zich doodschrikken denken dat we verdronken waren of vermoord. Nee, wacht. Uh, neemt u hier dit adres maar. Dank u. Ik zal ze opzenden. Meneer. Mevrouw. Leef lang. Wat voor adres heb je mij eigenlijk gegeven? <hacht>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 De beroemde Devaarse wandelkleding. De dracht door de noord toe. Ze zat me prettig. Haast vertrouwd. Het uniek, het vest. De wijde broek. En Lilé. Kind, wat zie jij eruit om, om Om zo mee naar een eethuis te gaan? Oh, ik ga gewoon dood van de honger. Kom, de achteruitgang. Ja. We kwamen op het middenplein. Niets verdachts te zien. We keken rond naar een eetgelegenheid. Wat dacht je vandaar? Hm, Ik hm? Weet niet. Het zit er wel erg duur. Foei, oei. Mevrouw sarko al op de penning. We hebben 7000 credits te verteren. Dus daarin. Mevrouw Sarko bedoelt hm? dat we mooi te kijk zitten. Nou, des te beter. Jij moet trouwens gezien worden hoor. Kom voor. Naar ben. <laughs> Dan maar, hè? 12 uur 45. Zo, ja. Ik zit. Oh, maar nou, die antislaappillen helpen wel, maar niet tegen vermoeidheid. Dat komt van het winkelen, schattenbouwers. Ach jij. Hier is de eetkaart. Zoek je eens wat lekker zijn. Nee. Maar terwijl die leden eetkaart bestudeerde, zag ik ze. Twee smetteloze lieden.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 from Skripal. Pion. Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Carl geregisseerd door Leon Povel. U hoort vanavond het tiende en laatste deel: Loon voor een Verrader. De laatste druppel, manakos. Een krant in Pentani onder jouw controle. Juist die wordt onze ondergang. Door jouw systeem zegt de mensen niets gebruiks als automaten. Door jouw instructie elke dag een ruil tegen het Pentaanse gouvernement te maken. Dus heeft die krant dat hele verhaal van Quentis over Sherin gepubliceerd. Quentis ik... heb je laten ontsnappen. Shirin heb je laten ontsnappen. En dat meisje. En nu? Nu wordt de echte Sherin-antal geblameerd. En dan laat hij de papieren voor de dag komen. Met ons hele net van agenten. Wat heb je daarop te antwoorden? Er is nog hoop, kamerad protector. Ik heb inmiddels een cordon om Trilis getrokken. Geen enkel exemplaar van dat blad zal het dorp binnenkomen. De doen we roof overvallen op de postbestellingen. Zierin nummer 2 is onderweg naar Trilis. Hij zal het die aantal vertellen. Een andere ploeg staat gereed hem op te vangen, kamerad protector. Een derde houdt de echte antwoord op zijn landgoed voortdurend in het vizier. Enige etmalen kunnen we nog winnen, protector. Dat hoop ik voor Skria. En voor jouw verbeurde nek, Marakos. Ik zal nu contact opnemen met mijn generale staf om de aanval te vervroegen op overmorgen. Waarom, camera protector, niet onmiddellijk? Omdat we ons sabotagenetwerk in Ventanië eerst moeten instrueren, coördineren. Laat direct order door zijn. We waren ingesloten hier in Morile, in een restaurant. Ditmaal niet door aangeloze rechercheurs van de Vendaanse politie, maar door getrainde agenten van Skria's meest gevreesde organisatie, van Skripo. Het was erop of eronder. Op het menu wijzend drukte ik Lillee een strip schuimplastic in de hand. Hier Lillee, blijf naar het menu kijken en schuif dit tussen je onderlip en je tanden. Dat wijzigt namelijk het profiel. Uh, politie? Nee, erger. Scripo. En dan gaan we discussiëren over het menu. Nu? Ja, geloof me. Het zal geen moeite kosten. Bestelling vraag. Meneer, mevrouw, uw wenst. Uh, noem maar graag. En terwijl we iets uitkiezen, brengt u mij vast een devaartse dubbele. Tot de dienst van meneer. Alcohol? En dat op je nuchtere maag? Volhouden dat protest. In je tasjes zitten antitruppels. Nee, nee, nee. Niet op je nuchtere maag. Ja. Nee. Goed, zo doorgaan, doorgaan zo. Ze beloeren ons door hun spiegeljes Wat denk je van die twee? Die vrouw zou het kunnen zijn. Die man ook. Die vaagse toeristen. Of ze willen ervoor doorgaan. Hun kleding klopt niet met de opgave van die winkelier. Maar ze is toch vrij nieuw. Alsjeblieft. Dank u. Uit de voordrang besteld. Klopt ook al niet. Schering kan niet tegen drank. Afwachten of hij hem opdrinkt. Wacht, die vrouw protesteert. Hij grijpt over zijn maag. krijgt er zich niets van aan. Nou is meidig. Komt mee voor. Bestelling een vaag. Je bent hem de soort, hè? Ja, Ze bestellen. Nee, hij bestelt. De vrouw woest, maar kan niks zeggen wat er overbij is. Vergeet het, meneer de vrouw. Veel toeristen uit de provincie komen hier voor onze specialiteiten. Gelooft u me nergens in dit vakbo leven te spelen? Benieuwd hoe het ze bekomt. Let op, hij neemt zijn glas. Die vrouw zo zowat tranen in de ogen van woede. soms manier van je om van me af te komen. Ik val om van de honger en wat bestel je voor mij, een slakvisgerecht. visgerecht. Inheems. Ja, als die hebben we onze verplichtingen, Lille... ...vooral om het er levend af te brengen. Oh, je bent onmogelijk. Oh, Ik ga er dood aan en jij zit met je glas te zwaaien. het ging je dood van de honger, en nu van het eten, hè? Terwijl je voor jezelf het lekkerste hebt uitgezocht wat er maar te vinden is. Het was hard. Maar alleen haar natuurlijke reacties... ...konden op de ons observerende stripolegenten indruk maken. Zo was het voldoende, dus zei ik... ...voor mij het lekkerste. Dat, Lily. Ik kan me niets gemeeners voorstellen... ...dan rauwe paling ingebakken in zoetgaat. En nu vooral geen verbazing, Lillé. Kwaad blijven, dan toegeven met die wijn... ...en het flesje uit je tasje halen. Maar waarom juist dit ellendige eten? Omdat we worden bekeken, Lily. Als we hadden besteld wat we in nog gewend waren, was het binnen de kwartier met ons afgelopen. Skripol is grondiger dan de Pentaanse recherche. Voor ons als de is dit een lekker mee. Nou, waar blijft ik nou? Druppeltjes, druppeltjes. Kom, kom nou. Hij gaat er toch opdrinken. Voor dat flesje van zijn vrouw heeft hij meer angst. Nee, eerst je druppeltjes. Nee, met je druppeltjes. maar Maris is toch best vandaag. Nou, vooruit maar weer. Geef maar hier. Smaakt het goedje gemeen? Vervolgens spoelde ik de Devaagse dubbele zonder risico door mijn slokdarm. Daarna, in stilte, elkaar af en toe voor lekker toeknikkend, aten we onder het wakend oog van de skripol het afgrijselijkste maal dat ooit een niet-Devaagse te verteren kan krijgen. Smaakt ze nogal? Hoor je je toch thuis? Vermoedelijk zitten we op verkeerd spoor. Het lijkt wel zo. Maar een persoonsbeschrijving komt me toch een beetje te dicht in de buurt... ...om ze zomaar los te laten. Zoeken we hun hotel uit. Gaan we ze vannacht benaderen. Beste heren. Ja. Oh, wat heb je me aangedaan. Hm? Ik kokhals nog. <tie> Als beloning voor je moed ga ik nu met je winkelen. Wat? Nou, ik zei winkelen. Hier onder Middenplein. We worden vol etalages. Ja, en hotels. Je wou hier blijven? Hier blijven, nee, bewaren. Alleen de indruk wekken. Die twee skrippelmannen volgen ons nog steeds. Mm. Huh? Vermoedelijk om ons hotel uit te vissen. Kijk, en intussen bestudeer ik dan de stadschids. Vergelijk haar met mijn omgeving. Of ik hier ergens een, een monument zoek. Maar in werkelijkheid bekijk ik een tabel van vertrektijden. Ah. Nou kom die mee, dan drentelen wij langs de informatie. Ja. E nu komen ze bij de souvenirwinkels. Ze gaan maar binnen. Nee, ze bedenken zich. Maken niet de indruk van vluchtelingen. Nee, in de beschrijving staat, beide personen zeer intelligent. Als ik het zeggen mag, chef, dan verknem je hier kostbare tijd. Ik voel het. Skrippel voelt niet, Skrippel denkt. Maar we zijn al 200 meter van onze wagen. Wacht! Kijk, chef! Terug naar de auto. Voor we een zijn. Ik had via de etalageruiter de weg goed in het oog gehouden. Een huurauto kwam aan. Ik sleurde Lilie mee in de wagen. Vijf minuten, chauffeur. Vliegveld 100 credits. Hier, Riley. Zo kreeg mijn twee eerst een mooi eind het weg van de wagen. Ja. Vinden ze ons niet meer. Dan zijn ze raden waar we naartoe gaan. En het bericht doorgeven naar Turoka enzovoort enzovoort. en zo inzoos. En hoe kom je was? Ja. Wat zijn het, Moriley? Subjecten vermoedelijk geïdentificeerd. Lijntoestel. Aankomst Turoka omstreeks 17 uur 20. Abes en Tel Elo op laatste moment mee in toestel. Geen tussenstop. Einde. Door zijn er naar Turoka en groep Trillers. Ja, chef. een opleiding gehad. Ja, wat ik allemaal aan Skripol te danken heb. Onder meer het verlies van mijn identiteit, mijn naam, wie mijn familie was en een s Wat je bedoelt? Niet kijken. Maar daarachter in die cabine zitten er twee. Ze sprongen nog het laatste ogenblik erin. Ja, maar... Nou, nee. Hier zullen ze niets ondernemen. Over een paar uur. Na onze aankomst in Turoka... Ik moet er iets op vinden. Maar voor ik naar drie dus kan om. Om die man, die, die echte antwoord, te dwingen. Ja, maar hoe, hoe kun je hem dwingen? Nou, ik weet niet. Ik heb een hele tijd het gevoel of ik de oplossing ergens moet weten. Kennen. Als het ware in mijn zak hebben. Probeer hem dan te vinden, toch? Ja, ik. Ik, ik had bijna iets. Wacht, wacht. Misschien is het dit. De echte Shirin Anto heeft die papieren... volgens mij een lijst van alle saboteurs... zeker niet onder zijn direct bereik. Zelfs niet in Trilis. Nee, natuurlijk niet. Hij moet ze hebben verstopt. Als wapen. Ja, maar niet zomaar verstopt iedereen, nee. Skripel kan iemand binnenste buitenkeren, geloof me. Die Anto zal gewoon gaan doorslaan. Dus moet hij ze in Jalo... in handen hebben gespeeld van iemand die... die, die hij totaal niet kent... Maar hoe? Ja. En op welke manier kan hij die persoon dan een teken geven als het nodig is? Een onbekende vinden? Hm. Draai met je oogjes stijf dicht wat cijfers op de telefoon en iemand antwoordt tenslotte toch met hallo. Ja, en het teken, dat kan ook bijvoorbeeld... Ja, in dit geval is het zelfs duidelijk. Hm? Iemand in Trilis heeft vanuit Jalo opdracht die antwoord onopvallend in het oog te houden. Nou... Overkomt die Anto iets dan? Stuurt die man uit Trillis een bericht? Aan de opdrachtgever in Jalo... die op de papieren zit en... ploef. En waar Dodemans contact? Oh, dan weet je nu wat je te doen hebt. Ja, ik weet het. Maar hoe kan ik zoiets doen? In koele bloeden. Trouwens, er is nog iets. Ik had het bijna daarnet. Maar als, uh... Eerst moeten we nog een ander probleem oplossen. Namelijk, hoe lopen we dat ontvangstcomité in Turoka mis? Hadden we er maar een parachute. We zouden wel eerder... Wat? Eerder? Ja, eerder eens denken, ja. Ja, dat moet toch. Wacht, daar is mijn kaartje. hier. Ja, het is zo. Kijk, hier. Ja. Dit rode tekentje. Een tussenveld. Een vliegveld? Hm? Niet ver van, van Trillis. Juist. Je wilt... Een noodlanding. Maar hoe? Nou, eraan de nood aan te trekken. In het vliegtuig zit geen nood Daarom heb ik er zelf een meegebracht. Hier, van Quentis overgehouden. Een pistool? Mhm. Mm Met dit toestel, type FX 14 nou, Het zou wel kunnen landen, hoor. Bij flinke tegenwind. Het is toch een gewoon vliegveld? Nee, nee, nee. Die... Het staat wel op je kaartje zo aangegeven, maar het is feitelijk niet meer dan een landingstrip voor sporttoestellen. En... Hoe ver van Trillis? Nou, ik meen iets van, uh, kijk, 12, 15. Ja, ja 15 mijl. Maar is er een goede weg? Hm? Is er een auto te krijgen? Hm. Vervoer? Nou, dat hangt er vanaf. De weg door de bos is niet slecht. En als we sporttoestellen in de lucht zien. Ja, als. Het is eigenlijk geen vliegweer, weer. Ja, dan zullen er ook wel auto's staan. Lillee zag me aan op een manier. Zoals alleen mijn rustige Lillet dat kon doen. Met iets van innerlijke emotie. Iets van hoop. Iets, iets raadselachtigs. Ik schreef het toe aan haar vertrouwen in mijn plannen. Ten slotte was het zover. We kruiste een vork van de Roca. Inmiddels had ik mijn plan aan Lillet uitgelegd. Opnieuw hing alles af van Lillet's talent tot acteren. Dus, eerst lawaai maken over mocha. Ja. Hè? Dan met opgestreken zijn we flink in de richting van de cockpit. En je weet wat je zeggen moet, hè? Hier, hier, neem het kopje mee. Het kopje. Nee, ach, doe nou, blijf nou hier. Dat, dat haalt toch immers niks uit. Hier blijf? Ja. Ik denk er niet aan. Dat buffet is eenvoudig palgrak. Alsjeblieft. Liefst twee kleuren lippenrood staan erop. En zo hebt u dit kopje aan mij doorgegeven. Maar ik ben er zeker van, uh, werkelijk mevrouw dat. Bij op... ons in Devaco zou zoiets nooit zijn gebeurd. Dus wel bij onze Maneto. Dan vergist u zich. Oh Maneto, spreek er niet zo over uw achterlijke provincie, wilt u? Achterlijke provincie? Maar toch wel goed genoeg om mee te vechten, hè? Voor jou. Vanmorgen mijn twee broers weg. Ja, ook voor jou, versta je? Jij opgederkte juf. Het is mobilisatie en jij denkt alleen maar aan een ongewassen kopje. Ha, dan heb je wel wat anders aan ons hoofd. Opgedirkte? Ja, maar dat is wel het laatste. Hè. Ik ga onmiddellijk aan de gezag van dit vliegtuig. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, maar je kunt die mensen dat niet lastig vallen om, om, om een kop mokka Achter mij aan kwamen de twee skripolagenten, maar wijfelend. Omdat ze niet wisten... Wat dit tafereel te betekenen had. Toen kwam de co-piloot tevoorschijn. Hief bezwerend een hand op bij dit tumult. Maar ik pakte de hand en zwaaide de man over mijn schouders. Zodat ik terugkwam op de twee Skripolen. Die te laat mijn list doorzien hadden. Kom, in de kop, Lidlé. Ja! Deur dicht. Ga erop. Wat hmm. wil jullie? Met die blaffer. Hè? Eh? Dat je wat manuel neemt, piloot. En hem neerzet op de trilistrip. Daar, recht voor ons uit. Dacht hij dat het een paard en wagen was die hij aan de berm zet? Hm? Hm? Maak die deur open. Wat? Gewoon uit de bonze, piloot. 25 jaar op deze lijn. Eindelijk wat nieuws. Hm? Een manetent achter de knuppel vandaan schieten. Hm? Win je niks bij. het zal het bezien. Ik zou denk, uh, deze keer zonder al te veel moeite zelf in de grond kunnen krijgen. Hm? Moet je meer eerst kopen, dan mag hij. Dus kan ik je niet overreden hiermee? Hm? ...als je eens vertelde waarom je wordt achterna gezeten. Hoe weet u dat? Is het omgeroepen? Hier niet. Twee luid daarbinnen. lieten me maar waarschuwen. Dan nou, heb niet te veel tijd, piloot. Het gaat om ons leven. De recherche wil bespreken, ja. Maar die vrees is de minste. Ooit gehoord van Sria? ja? Mm. Mm. Twee van hun agenten zitten daar binnenin. In Turoka worden we opgewacht door de rest van het comité. Mm. In welke familie ben je geblameerd? Ik weet niet of ik ben geblameerd... Ik weet niet wie mijn familie is. Zelfs weet ik niet piloot wie ik zelf ben. Het enige wat ik weet... dat ik aan Skipper ben ontsnapt. Alleen niet helemaal intact. Mm. Maar hij is uit Maneto. Hij moet uit Maneto zijn. Hij kent de streek. Als je nou ineens zo was begonnen... had het een heleboel tijd uitgespaard. U, u helpt ons? Smoelen van die twee kerels bevielen me niet. Mm. Mensen van ons herken ik op tien luchtmijlen. Ik hou je vast. Ik trap hem om. En dat je van ons bent, hoef je me niet met een pistool onder mijn neus te maken. Maar trouwens, dat doet me niks. Hm? Zo, laten we het daar beneden eens bekijken. Aflezing. En dat is winter 6. De sok staat redelijk parallel aan de strip. Hm? Als het niet lukt, merken we het wel. Mij zou het nimmer zijn gelukt. Het helse waarstuk. een dergelijke kist op die korte strip neer te zetten. De piloot zweeg. Zijn vingers vlogen over zijn controlebord. Zijn ogen en mond werden spleten. Ten slotte raakten we op de landingstrip. Op de eerste meter. Voorzichtig remde de piloot af. Op het uiterste einde kwamen we tot stilstand. We waren aan de grond. Daar, naar uit. Nog over mij geen zorg. Een paar dagen zit ik toch in een straaljager. Kan de maatschappij barsten. Leven lang. We klommen via en stijlen zo vlug mogelijk naar beneden, naar de begane grond. De piloot draaide zijn toestel om opnieuw te kunnen starten. Maar op het laatste ogenblik sprongen ook die twee skripolagenten eruit. Twee man, bijna bovenop ons, wat onze redding was. De een gaf ik met de zijkant van mijn hand een slag tegen de larings, de andere schopte ik tegen zijn knie. Nooit je gezelschap opdringen. Kom mee Lille, wij zijn weer revolvers. Ja, kom. Hier vlakbij is de een kleine vrachtauto. Ja. We moeten weg. Oh, een tjuboek. Laadbak met zitje voor de bestuurder. Alles onoverdekt. Al Achter ons is niemand te zien. Ja, er staan wel auto's bij die gebouwtjes. He? Oh, die naast die ja. kantine, clubgebouwen. Ja. Ja, hier zijn we. In de leeg. Ja, en op, ik... Ach, hoe moet je me nou starten zonder sleuteltje? Sleuteltje niet nodig. Die katten boek? Zo. Oh, daar in de verte. Die pelui. Ze komen weer overeind. Ze rongen aan de auto's. Ze krijgen nog versterking ook. Pas op! Parabijnen! Kom weg uit dit ongezonde landschap hier. Luister, Lille. Zo gewoon in het bos komen, kan jij plat voorover. Ja. Armen gekruist. Kinderop en pas op je tong. Het zit er namelijk vol met kuilen, ik kan er niet altijd omheen rijden. Ze zijn nu bij die auto's. Ze maar erin en twee starten er. Ja. Ze begrijpen natuurlijk waar een heen ga. Ah, Hier komt het bos. Jij. Ja, ja, ja. ja nu plat, Lille. Ja. Als ze straks op de bocht komen, dan zien ze jou niet. Ben in de een werd uitgestapt. Dan gaan ze zoeken. Dat scheelt als één wagen. Oh, maar mijn liefst dat het al donker was. Het begint al te schemeren. Het is al uh, over vijf. Donk, dus het tanden vandaan. Ze kuil. Wat? Jouw wielen als het lopen meer gevaar. Ja, en Jubek is sterk. Maar niet snel. Ja, dan heb je zelf op de bocht? Eén stop om te gaan zoeken. Maar die anderen die gaan we eens halen. Hoe ver is het nog? Acht, zeven mijl. Die bochten zijn gemeen. Hou je vast weer een. Nu op een rechtstuk. Ja, dat is het nadeel. Hij is sneller op de weg. Bij de in de bochten. En Je is maar die om te krijgen. Goed lekker, Lille. zegt Ja, daar halen ze op toch gauw erin. in. Dat is toch wel waaierig hier. mijn andere weg. Hou je vast, Lille. Eerst een zijpad. Zo. Zijpad, ja. Wacht maar. Dadelijk zullen we wat meemaken om die volgende bocht moet een kuil liggen van een halve meter diep. Alleen in de binnenbocht kunnen ze er langs, maar dat weten die lui niet. Maar hoe weet jij het allemaal? Hoe wist ik dat allemaal? Ik kon er nu niet over denken. Dit je boek stortte zich om de bocht praktisch op twee wielen. Maar nog net hield ik hem uit de kuil. Mijn achtervolgers op niets verdacht waren minder gelukkig. Zij smakte naar het midden in. Oh. Ze hebben vast iets gebroken. Een voer als op zoiets. Zo, meisje, die zijn we kwijt. Nu nog een paar mijlen. Het nog wel hier. We kunnen niet ver vooruit zien. Het is nog vrij donker. Ja, maar weinig zien kunnen we niks horen. Je weet dat de anderen ons al op te wachten. Ja, dan zeg je wat? Dat landgoed wordt ook in het oog gehouden. Zeker nu Skripel weet dat ik in de buurt ben. We reden nog even verder. Toen kwamen we op de grens van het landgoed. We verlieten de auto. Liefste, wacht even. Ik had al de hele tijd zo'n gevoel of we verkeerd zijn. Verkeerd? Dat is onmogelijk. Ik bedoel dat we hier onnodig gevaar lopen. Het, het wil me niet uit het hoofd. Dat, wat? Wat? Dat artikel. Wacht eens, die krant, dat krantartikel. Wat bedoel je? Dat artikel over jou. Maar het is niet over jou. Immers over jouw verwisseling met die echte Antouw. Daarover staat er niets in, dus... Je hebt gelijk, Lili. Niemand behalve Skrippel weet dat ik besta. Dus alle schande valt de echte zeer in Antouw. Alle blaam. En als wraad publiceert hij zijn lijsten, ja. Dan is alles in orde. Hadden we helemaal niet hier naartoe hoeven te komen. Familieblaam, dat is het. Ik dacht alleen eens een bescherming tegen liquidatie. Met mijn geheugen is ook mijn besef van de familie blauw verdwenen. Steeds, de, de hele reis, heb ik gevoeld dat iets me omging. De vrijheid wordt overal gelezen, ook hier. Die Amto is dus door mijn ontmaskering geblameerd als hoogverrader. Uit vraag tegen Skripol verbreekt hij dan zijn dodemanscontact. En al die tijd zat die kramp in je zak. je liefst, is gered. Het, het is allemaal als een keten die wordt gesloten... Maar de keten van oorzaken en gevolgen was niet gesloten, zoals ik spoedig merken zou. Over het pad, langs de grenspaaltjes van het landgoed, kwam door de schemering voorzichtig lopend een man aan. Een lange man, in wandelkleding, zoals de mijne. Die man, hij wandelt. Doe kamp. Ja. Ga achter het lage oude lily. Ik moet hem alleen hebben. Ja, goed. Ja, hallo. Oh. Wie is daar? Oh, bent u een van mijn toezichthouders. Jij bent dus Antow. <tie> Jij bent... Die ben ik, Antal. Wat? Ik, ik... dacht dat je dood was. Ze konden me niet te pak krijgen. Jammer voor jou, hè? Dus jij bent... Mijn... Ik ben hem, ja. Jouw plaatsvervanger, Antal Ergens hier uit Pentanië gehaald. En door Skripol passend gemaakt om jouw verraad hier verder op te knappen. Zodat je zelf rustig dus je laatste maanden kon slijten hier. Interessant, hè? Maar je... Je weet niet wie je bent... Wat doe je dan hier? Wat doe je hier in Trilis? Wie ik ben, weet ik niet, Antal. Vraag het Stripel. En vraag ze dan tegelijk waar ik vandaan ben. Ik weet alleen waarvoor ik hier naartoe kwam. En dat is niet meer nodig. Je bent geblameerd, Antal. En dat is je al bekend, dus... Wat? Geblameerd? Geblameerd? Hoe? Wat, Stripel, die idiote. En jij? Jij hebt dat gedaan. Ik? Nee. Jij deed het zelf, Antal. Je wilde te gauw verdwijnen en zelfs Kriepel kon geen wonderen doen. De rest was onvermijdelijk. Hier, je mag alles lezen over jouw op maskering in de vrijheid. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Op de een of andere manier had dus Kriepel de editie in deze landstreek weggewerkt, onderdrukt. Ik was dus toch niet voor niets gekomen. Anto staarde op het artikel, niet begrijpend, Verbijsterd. Radeloos. Maar hij zou in elk geval tot actie overgaan. Zijn dodemanscontact verbreken. En daarvan hing alles af. Ik liet hem staan met de krant in zijn bezit. Hij stond daar als verstard, Niets horend, niet ziend. Ik ging terug naar Lille. Blijf hier. Hier achter. Daar, daar komen ze. Die groep heeft natuurlijk ons spoor gevonden. Ze wisten dat we hierin zouden gaan. Ze zien hem. Ze, leren. ze zullen hem liquideren. Natuurlijk niet, anders publiceert hij een lijsten. Maar begrijp hem toch, die groep daar, die weet niet beter of ik het. Weet er verder niets. Zij staan, Shirinanto. Ik, ik moet hier iets aan doen. Staan blijf Shirinanto. Girinanto. Bescherm beschermers, zij. Nee, je bent hier niet in. Beschermers? Ja. Anderen omhoog? En geen verdere streken. We hebben moeite genoeg eieren gehad. Goeie hem. Nee. Uh, twee pistolen. De onze had het meisje dan zeker. Houd hem onder schot. Moet het hier gebeuren, is Hier niet. Eerst naar de rivier, op zijn eigen benen. Anto stond daar. Niet begrijpend. En toen ineens begreep hij alles. Zo. Armen op zijn rug. Nee. Jullie vergissen je. Ik ben hem niet. Ik ben hem niet. Ik, ik ben een ander. Nee, nee. Zijn broertje nee. zeker. Dat is een ouwe. Kom vooruit, kleine. Laat me los, laat me los. Luister, als je me aanraakt, dan zullen jullie kop kosten. Dan verbreek ik mijn contact automatisch. Dan zal ik. Jullie weten niet, jullie weten niet. Wij weten genoeg. Dit keer zal je ons niet ontsnappen. Hem onder mijn ogen laten vermoorden. Dat kan niet, Willet. Rivier, nee, nee. Er zijn nog vijven. Het is onmogelijk. Neem een pistool. Nee, nee. Laat mijn arm los en neem hem mee naar de rivier. Begrijp dan toch de rivier. Ik ga niet dezelfde weg als hij. Nee, nee. Zwaar me, Spaar me. Ik wil leven. Ik wil leven. Mond houden en mee naar de rivier. Naar de rivier. De rivier. nog een Je niet laat gaan. Zo niet. Je niet laten doodschieten. Begrijp me toch? De rivier. Die naam. Eri. Vaag drong de intensiteit van die leesgefluisterde woorden tot mij door. Liever. Ja, liever zag ik heel Pentanië in damp opgang Dat het iemand jou kwaad zou doen. Zeg toch wat? Maar ik kon niet zeggen. De schokkende ontdekking verlamde mijn tong. Zwijgend wandelden we naar de villa, kwamen binnen via de zijdeur. Ik zag niemand, wilde ook niemand zien, niet nu. Ik moest eerst nadenken, tot mezelf komen. Boven, uitzichtgevend, op het park, was de kamer van Antal. Nu, mijn kamer. Wat? Wat wil je nog doen? Er is niets meer te doen. Het contact zal hoe dan ook verbreken. Automatisch na Anto's dood. Misschien kunnen we beter geen licht maken. Het is nog licht genoeg hier. O, zeg toch wat, liefste. Ik moest je tegenhouden. Ik hou zo vreselijk veel van je. En ik weet zelfs niet eens je naam. Nietziend, mechanisch, liep ik door de kamer. En terwijl ik nog zocht naar de manier... Waarop ik het Lillee zou kunnen vertellen, hoorde ik een stem alsof een vreemde woorden sprak door mijn mond. Ik heb een naam Lillee, sinds daar straks weet ik welke, namelijk Sherin. Sherin, ja, voluit Sherin Erie. Jij bent dus... ...Eri. Eri, zijn broer. Het moest wel. Ja. Hij herkende me. Hij riep je naam. Hij had het begrepen. Alles. Dat je niet verdronken was. Dat... Ja, Lily. Via de rivier werd ik ontvoerd. Door Skripal. Toen ze Antro meenamen daar straks, Lele... toen... toen zag ik ineens mezelf daar gaan. Opnieuw naar de rivier. Je moest immers hier thuis horen. Je kende deze spreek, Eri. Eri, is dus toch. En nu ben je thuis. Maar... hadden we hier mogen komen... Wat? Je hebt gelijk. Ik had hier niet mogen komen. Nee, niet in Anto's plaats. lezen bespioneren het huis via een kijker. Een andere skrippelgroep Die niet beter weet of Anto is nog in leven. En dit geldt natuurlijk ook voor de man die hier geregeld aan huis komt. De contactman. Die hoort dat Anto al nog is. Hij zal dus geen zijn aan zijn opdrachtgever in Jalo sturen. Ik moet hier dus weg, Lille. Ze zullen je niet laten weglopen. Anto zat hier praktisch gevangen. ja. Wat nu? Wist ik maar hoe dat contact in elkaar zat? Hoe die onbekende intrilis van de situatie hier op de hoogte blijft? Ja, misschien loopt het over een man. Of via de leveranciers, of misschien... Ik weet niet of mijn zoon op zijn kamer is. Ik hoorde hem uitgaan. Een half uur geleden. Als hier niet is, mevrouw Brieta wel, dan kom ik weer naar beneden. Doet u geen moeite. In de schemering, hantoor. Ja. Zo. En wat heb je voor me besloten? Komen of niet komen? Hoi. O nou, u hebt bezoek. Kijk eens aan, een lieve jonge dame. Wie bent u? Dus, dus. Uh... Mijn bruid, Medico-Lorent uh, Lillé. Mm -hmm, zo, had je me wel eens eerder mogen vertellen, Antal? Hm? Mejuffrouw... Uh... Podrassi, Lillé. Ah, een notabele familie. Ja, hallo? Waar kom ik vandaan? Een lange reis. Of het veel helpen zal. Wat bedoelt u, veel helpen Nog zal? Nog om helemaal hierheen te komen. Of oh, ik kom hier elke dag. Zijn kwaal wil maar niet over... Lorin praatte verder met Lille, gaf discrete hints over Anto's toestand, maar ik luisterde niet. Ik had het gevonden: het contact. Het liep via deze medico Lorin, niets vermoedend, elke dag hierheen komend, doelloos. Ik moest deze visites laten stoppen, onmiddellijk. Lille keek mij waarschuwend aan. Ik zei hem toch al meer: het heeft voor mij geen zin elke dag te komen. Ach, en zijn ouders. Wat merken ze ten slotte? Mevrouw Brieta is half blind. Meneer Mentrix, zijn goede vader is ziekelijk. Wat hulpbehoevend. Ik kan ze zeggen, er is niets ernstig met hem. En dat die kwaal nou verder maar moet slijten. Maar, medico Loren. als hij u nu niet meer laat komen, hij, hij kan plotseling een aanval krijgen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ach, dok dokter, ik begrijp mijn situatie uh, volkomen. Ja, ik geloof. Dat u uw bezoeken maar moet stopzetten. Nee, nee. Ja, dan, ja dan, dan ga ik maar. Ik heb in mijn lange praktijk als dokter nog nooit zo'n moeilijk afscheid van een patiënt moeten nemen. Ja, hier, hier kan de wetenschap niets meer tegen doen. Binnen een uur zou ergens in Trilis een onbekende dit horen en handelen. Skripol zou er niets tegen kunnen doen, behalve mij uit wraak liquideren. Lille keek mij aan, vertwijfeld, maar ik had geen keus. Merkwaardig. Of uw stem lijkt me wat beter, of ik hoor verkeerd. Dat is het. Ja, dat is het. Medico Loren, natuurlijk is hij veel beter. Ja. Misschien uw goede invloed. Of schoon ik het niet begrijp. Ik geloof dat hij sterk is vooruitgegaan, medico... Het beste lijkt mij dat u hem voor u weggaat nog één keer goed onderzoekt. Oh, Lillee, Ja, Lille. Antal, ja. En ik denk haast, medico Loren, dat u dan morgen toch terugkomt. Alleen uit nieuwsgierigheid. Daar was de oplossing. Lillee had ze gevonden. De dokter onderzocht mij. En constateerde dat mijn kwaal plotseling was verdwenen. Straks zou Lorin aan de buitendeur zijn stem door stem laten schallen... Tot morgen, mevrouw Blietta, wat een opmerkelijke ommekeer. Skripol zou zijn gerustgesteld, maar evengoed zou het contact in Trilis vernemen... dat een vriende ommekeer in mijn situatie had plaatsgevonden. Toen de medico was weggegaan, als een gelukkig maar verbijsterd man... zaten we samen in één leunstoel. Lelie en ik. Straks moest ik naar beneden. Naar mijn ouders. Maar als Eri. Nee. Nooit zouden mijn oude vader en moeder te weten komen hoe hun oudste zoon, mijn broer Antal, was geëindigd. We, we hebben het gehaald. Ja. Jij was het die op het idee kwam. Hoe dat contact te verbreken zonder Skripal te alarmeren. Het moest wel gevoeliger zijn ingesteld. Namelijk op Anto's algemene toestand, hoe dan ook. Ai, ik ben zo verschrikkelijk moe. Meer dan dit kunnen we niet. We konden wel iets anders. We kusten elkaar. We hadden zo oneindig veel in te halen, en hadden daartoe de tijd voor het eerst. In de vallende duisternis, terwijl onze wereld op de rand stond van een catastrofe. Schiet. Ja, dat is hier aan de Ik heet Quentis, excellentie. Maar dat ga ik nou. Is dat de manier? Van... Losse patronen, excellentie. U schiep, dit was de wekker. Ik kom rechtstreeks van Schierin. Van Van hem? Jawel, excellentie. Wacht, Quentis. Quentis, de man uit de Kom mee, naar mijn zijkamer. Jawel. Als jij 35 bent, dan word je nog erger dan je chef. Ik begrijp dat je op de hoogte bent. In elk geval met uw bewaking, excellentie. Skripol zou zo bij u binnen kunnen wandelen. U staat op hun lijst, want u weet te veel. Deze deur. Hm. Op hun lijst. Zal ik iets aan moeten doen? Ga zitten, daar. Ik was bij Schieren in de trein, excellentie. Hij heeft me alles verteld. Allereerst dat invasieplan dat Schieren u gaf, dat was een streek van Skripol. Hm. De staf wist niet meer wat ze geloven moest. Volgens mij is het vals. Daarom kom ik juist... Het plan is echt... Wat, zegt u? Ja, excellentie. Ze hebben hem het echt te laten stelen. Uitgenomen was... Ja, ze wisten alles dat Shirin tegen hen was gaan werken. Alles konden ze meehoren door Shirins communicator. Dat zogenaamde gehoorapparaat. Ja. Waar? Hij was dus... een nieuw soort batterij ingezet, excellentie. Atomisch of zoiets. Op de dag dat hij u sprak, stond het apparaat continu uit. Shirin wist er niets van, excellentie. Zodoende... Hebben ze hem dus het echte plan laten stelen... Ja. ...in de wetenschap... ...dat hij dat als onwaar zou Alleen... Hoe komen ze door het centrale dal... Toch niet met hun 40 ton tanks. Volgens Shirin zijn er in Skria nieuwe ondergrondse fabrieken met de productie tot 100 tons. Moeten we dus ook iets aan doen. Nog meer? En dan, excellentie, ons zendergebouw. Een van de reparatiemannen is een agent met opdrachten zender op te blazen. Hm. Ik zelf heb in Medicor een eigen enorme zender van Skria ontdekt. Kostte me bijna mijn nek. Waar waartegen we wat moeten ondernemen. Hm. Waar is Shirin? Als het hem en Lille lukt, in Trilis, excellentie. Ja. Bij de echte Shirin-Antau. Trilis? Natuurlijk. Dus nog meer werk voor vannacht... als hij en dat meisje het willen overleven. Verder? Schirin adviseert u een steunnet te leggen... op alle korte golffrequenties, echter, excellentie. Ha, ja, dat is eigenlijk dat we springen. En met al die saboteurs die mekaar zijn, hè. Er zit wat in. Ja, en horen op met dat excellentie. Een man in kamerjaars is geen excellentie. Eerst nummer één. Hoofdkwartier... Moklas, voor generaal Bollewit. Daar bent u door, excellentie. Stift en papier. Ja. Jij is die twee toestellen, Quentus. Maar draai je eerst direct. 07. Excel. Direct, excellentie. Ja. Kijk. Ja. Ja. Ik geloof, ik draai verkeerd, excellentie. Uh, ja, Bollewit, een uh, moment, een uh, moment. Nee, het is goed, Quentus. Uh, Mokka. Twee dubbele. Oh ja. uh, uh, uh, keuken, zijn excellentie, wens twee dubbele mocha. Waar zit jij precies, Boulibet? Zijn punt B van Pororlok. Mooi. Een klein advies. Bestel mokka terwijl je luistert naar mijn opdracht. Je zult ze nodig hebben. Maar de chef stoftriponets... De opperbevelhebber ligt ik in. Nu is er geen seconde te verliezen. Een vraag. Je luchtdoel 85. Waar zit die? De hoofdzaak in oost. Haal ze naar midden. Maar waarom? Stil even. Stil even. De moe hè? Alsjeblieft. Goeie Ja, mooi, mooi. Verder niets nodig. Quentus, nu deze twee nummers. Hier, uh, bewaking en para. Tot uw orders. Waarom? In het midden verwachten we niet veel in de lucht. In de lucht? Op de grond. Tanks van honderd ton. Wat zegt u? Honderd? Een tankafweer heeft alleen 25 mm geschut. Maar opweer. jij hebt 85 millimeter luchtdoel. ...haal dus alles wat je grijpen en vangen kunt naar de middensector. Gebruik ze horizontaal tegen die tanks en schiet ze aan het flarden. U weet dat die luchtdoel ook daarop gebouwd is? Een van mijn eigen nuttige adviezen destijds. Flexibel geschud is het laatste was creaalbrekend. Bij die lijn is alles specialistisch. Voor één doen maar geschikt. Wij doen het anders. Nou, ik ga eruit. Uh, geef hier, ik ben het Bewaking? Trek een cordon om dit gebouw. Maar excellentie, is het. Ik, ik weet wel dat ja, we. Wij... Ja, geen nood. Een nutre Bel namens mij de garnizoenscommandant op. Twintig man hierheen. En in zijn dubbele. Vannacht wou ik toch graag in de relatie blijven. Nou, Quiddus, heb jij para? Een centrale bel. Ze slapen, geloof ik. <laughs> ik wou dat je daar ook wat patronen had afgevuurd. Lief scherper. Dank u, excellentie. En uh, dan neem me eerst dat centrumbal. Houd Pitoral, zendergebouw. Hier, Moklas, hier komt Para. Ho, kom terug, Jij, Pitoral, pak ik Para. Generaal Pendragli? Ja, met de werkkamer van president Foklas. En houdt u de Pitoral of een brigade reguleert, komt het voor u doen. Ja. Luister, Pendragli. Groep van honderd man, troepen, naar Strijdus. Maneto, Nuremberg, onverweld. Die vol met schipel. ...concentreren op het landgoed Jericho. Ja, alles in en om het huis in bewaring nemen... behalve bewoners en personeel. Ja, ja, ja, ja goed, goed. Maar doe het, en nu? Ja, nu, hoofdzee! Nog wat? Ja, preponet. Ogenblik, president, ik heb eindelijk Piet al voor u. Doe het zelf af, Kletters. Jij kent de zinderkwestie. Laat die die saboteur arresteren. Goed. Ja, ja. Oh? Ik weet het, trepo. Net. Ja. ja, ik werk over je hoofd heen. Niets aan te doen, vertrouw op mij. Vraag over een uur, dan bel naar. je We staan hier in de loopgraven, Trepo. Po. Ja, oh, nou. Als je het formeel wil, presidiaal uur en civilmacht. Ja, die gebruik Ja, van honderd jaar geleden. Nooit ingetrokken. Kijk je militaire wetgeving er maar op na, maar niet nu. Eerst moet je een bericht doorgeven aan alle, ik herhaal alle, korte in het veld, op de staf en civiel. Op elke golflengte steuringssignalen leggen. Grootste bandspreiding, ja? Hm, hm. Ja, hoe Dan moet met je eigen verbindingen, Gebruik daarvoor je veldcentrales. We moeten de communicatie tussen alle schriepels, saboteurs hier, lamwerken. Man, man. Alle vitale punten zitten vol met luid... die alleen maar op een radiocentje zitten te wachten. Dus duidelijk. Mooi. Dat doen. Ook klaar, Quendus? Die directeur van het zendergebouw is letterlijk zijn bed uitgewogen. <laughs> Mooi. En draai nu 73468 3, 4, 6, 8. Patrouilleur. Mm -hmm. Neem die ook. Maar dat is mijn oude chef. Ja, zet hem er maar over op mij. Met Quentis, meneer Van Isolda. U krijgt de president. Van Isota, ga je klaar. Er kan van alles komen vanaf. Ja, ik heb die Quentis dus bij me. Ja, dat is in orde. Geen tijd voor uitleg. Luister. Het eerst wil ik dat je hoe dan ook een verbinding voor mijn met creëert. Coracha, hun protector. We moeten hem zijn gezicht laten. De vuren te laat is. Geen vragen. Doen. En nou, je klaar voor nederhouders. Oh, maar Mokker, hm. nog niet helemaal koud. De wachtpost. Ja, uh, laat mij jongen wel. Ja, maar. Niet te spreken. Heb je gezegd? Hij staat erop. Nu, kwart voor twee. Wie? Wie? Een, een notaris? Met een brief van... Dat is het. Breng hem over. Met die brief. Met die brief. De volgende morgen toen ik beneden kwam was het eerste wat ik zag... helmen, koppels, repeteerpistolen, luchtlandingstroepen. Ze zeggen een, een heel regiment aantal. Uit de lucht. Uit de lucht kwamen ze vannacht. Wat betekent dat? Vannacht? Maar dat betekent, dat betekent... Lillee! Hiernaast, videoverbinding. Jalo. Jalo, ik kom. Hey, het is de president zelf. Zelf? Zoof? De president? Oh, oh, ik wil erbij zijn, kind. Hoe kan ik hem ook wel eens dan niet zien. Ik, ik kan hem toch horen. U, u, u bent het, toch? Dezelfde, excellentie, en uh, de enige. Behalve uw moeder en... Uh... Mijn bruid excellentie. Aha. Wel, Shering, ik wil je geluk wensen. Je hebt tijdens je ziekte heel wat aan het rollen gebracht. Ik dacht aanvankelijk onze kop, excellentie. Oh, dat beledigende artikel in de vrijheid Vleek een persoonsverwarring. Ja. Wat jou betreft, de commandant van de paratroepen die je daar hebt, heeft inmiddels namens wij de opdracht ontvangen aan jou als Zander te velden: het Grootkruis van de Federatie te verlenen. Het Grootkruis van Pentani, excellentie? Door jouw brief hebben we vannacht de hele saboteursorganisatie van Skria kunnen oprollen... ...en netjes aan de protector van Skria gemeld... ...dat zijn oorlog niet doorgaat. Nou, dan mijn hartelijke gelukwensen, excellentie. Ja, en als je dan nog doorgaat, ...gaat mij in privé met excellentie aan te spreken... Schering in aan touw... ...dan laat ik je subit opsluiten... ...voor ik kan gaan ...of je toch de vergeerde was. Een verrader. Dit was het tiende en laatste deel van dubbelspion Spion, een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, marakos Gerard Hartkamp, Sherin, André van den Heuvel, Lille, V. Charone, piloot Jan Borkus, Quentis, Luc Lutz, medico Lorien van Heskes, Moklas, Constant van Kerkhoven, Blietta, Min van Kerkhoven-Kling en agenten, schildwachten, telefonisten en stemmen, Dries Krein, Alex Vaassen, Hans Karsenbar, Hans Veerman, Dick van Zand en Paul van der Lek. De regie had Leon Bovel.